Willems, leef slim. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. Beetje geslapen, dames. Beetje. Je last van de warmte? Klein beetje. Ah, en niet veel, nee. Ja, te weinig, hè. Ja. Ja. Als je om half vier op staat, is het altijd een beetje te weinig. Dat is waar. Maar ik ja, toch geen last gehad van die, van die warmte. Nee, eigenlijk niet. Heel veel mensen. Jij wel? Nut. Of in een meter. We slapen als een blok beton. Dat zo'n gesmolten beton, zo. Goeiemorgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Goedemorgen Miriam en goedemorgen Jan. En ik zie hier ook al eh, heel mooie Werner. De keizer uit Steen -Ok heeft zo al een priemende zon doorgeëpt. Vind ik mooi. Hè? Ja, die is aan het opkomen. Het ziet er heel mooi uit. Ja, dus geniet ervan. Ik hoorde net ook ergens dat het ja, net geen 30 graden. Het wordt een beetje minder warm, maar bon. Ja. Het wordt een mooie dag. Ik voel het. Tuurlijk wel. Ja. Je hebt ook een vriendje meegebracht. Ja, ik ben niet alleen vandaag. Ik heb uh, mijn hond meegebracht, Baloo. Baloo heet. Baloo de bruine beer. Zoals uh, Jungle Book eigenlijk. Het uh, Jungle Book, ja. Hij, hij is ook. Uh, ja. We zijn hem wel al kwijt. Ja. Nee, hij zit uh, bij de redactie. Ah ja, bij de redactie. Ik zal even gaan kijken of die... Uh... Ja, je moet hem gaan halen. Even kijken of die onder controle is allemaal. <lacht> Waar is uh, de de... Ah, daar is die. Peter roept het en hij gaat de andere kant uit. Ja, roepen is een groot woord eigenlijk. Hij is bruin. Um, ik zal hem even meenemen. Kom even, komt u even mee, Balou? Komt u ja. even mee. Hij is heeft, uh, Ja, tuurlijk wel. Ik... Komt u even mee. Hij doet wel alles wat ik zeg. Hij heeft ook een, een halsbandje. Ja. Ook een groen halsbandje. Wat is dat? Ja, hij heeft gewoon een sjaaltje aan. Hij Versieren. heeft het mooi gemaakt, hè. dag naar het werk. Het is... Uh, ja, waarom heeft Hij ze... kijkt aan. Ik moet een ja. beetje zorgen, hè. Ja, hij gaat aanvallen, denk ik. Ik er een heel klein beetje stress van. Maar waarom dat allemaal zo is, dat uh, gaan we zo meteen even uitleggen. Allemaal. Peter, je doet alsof er een leeuw is. Uh... Zo ziet hij er ook uit. Kijk, straks uit. even naar de foto's. Het is echt geen leeuw. Goedemorgen, volg het allemaal in de App van Radio 2 of live op 40. Goedemorgen, ja, goedemorgen, lieve mensen. Ja, wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Eh, ja, ja. Jouw geheim is dat je ongemakkelijk bent met honden. Ja, maar die achtervolgen <laughs> mij al heel mijn leven. Dat is heel gek. It's <laughs> No doubt. Oh, prachtig ook. Gilde uit Antwerpen, die laat nog weten. Goedemorgen allemaal. Amai Peter, wat een prachtige hond. Hij is niet van mij, hè? Dus... Nee. <laughs> Daar gaan we het straks even over hebben. Nee, jij en honden. Nee. 50-50. Cupid. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ja, ja, 50-50. Ze komen uit Zuid-Korea. Hebben een Engelse song, Dikke Hit in Engeland. We gaan ervoor zorgen dat dat hier ook gebeurt. Het is 12 over 6, maar de dikste, dikste hit. Ja, die loopt op dit moment toch wel rond in deze studio. Waar is die nu naartoe? Hij is hier bij mij. Ah ja, dacht dat we even kwijt waren. Overal een beetje aan het snuffelen. Nou, het is vandaag dinsdag 13 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de moordenaar van Ilse Uitersplot, die voormalige burgemeester van Aalst, ja, schuldig bevonden is, kon ook niet anders natuurlijk. De zon die blijft schijnen, we gaan de 30 graden misschien net niet aantikken vandaag, toch niet aan de zee bijvoorbeeld, maar de hittegolf, ja, daar zijn we wel mee bezig. Het is warm genoeg. Oh. Vanmorgen hoor je wat Kim binnenkort doet. Het is, ja, het is echt wel een ding. Ja, het wordt leuk, denk ik. Zou jij het willen doen, Charlotte? Ja, ja, ja, ja. ik denk wel dat het leuk is. Ja, ik zou het ook wel willen hebben. Boeiend. Maar jij gaat het doen. Nu, de luisteraar kan er wel een beetje van mee profiteren. Wanneer ga je het exact vertellen? Nou, rond 20 voor acht. Dat is over ja, anderhalf uur ongeveer. Reden om wakker te blijven, te blijven luisteren. Um, ja, het is vandaag, dus ook blijkbaar, de dag dat je je hond mag meebrengen naar het werk in buggen dus dachten we van, Kim, je hebt ook een hond. En, en ik Bug... mocht hem meebrengen vandaag. naar Brussel, zover is dat ook niet van elkaar. Ik weet niet of hij het heel leuk vond, want toen ik hem om vier uur uit zijn mand haalde, dacht hij, uh, wat gaan we doen? Normaal gezien kijkt hij zelfs niet op. Hij is een beetje lui, hij slaapt heel graag. Beschrijf eens wie je bij hebt. Dus hij heeft eigenlijk in de auto heel veel liggen gegeven. Uh, ik heb mijn hond bij. Baloo, Baloo de bruine beer hij is een kleine labradoedel van negen jaar oud bijna. Uh -huh. En hij is super lief, heel braaf, doet niks. En Hilde Bijl uit Antwerpen, goedemorgen. Goedemorgen, morgen allemaal. Hilde, um, jij dacht even dat het mijn hond was. Hoe kwam ja, je erbij, Hilde? Ja, maar geen probleem, nee. dat mag. Ja, ik kwam er gewoon bij omdat, jij de hond, omdat ik zei dat de hond met jou mee kwam. Ja, nee, het is, uh, het is wel degelijk van Kim. Je hebt zelf honden, hè? Ja, twee weet je, En hoe heette die? Tico en Dunja. Oh. Zijn ze lief of bijten ze? Nee, ze zijn heel lief. Oh. Ze hebben juist gegeten. Oh, wat eten die zo morgens vroeg? <lacht> ah, nee, ze eten als ze zin hebben. Maar die zijn al wakker. Ik vind dat wel ja. vroeg. Ja. Deze Frida Jansen uit Geel die laat nog weten... Je bent niet alleen, Peter. Ik heb niet ja. zo heel veel met honden. Ze heeft dat ook. Die gaat zelfs een blokje om als er eentje tegenkomt ja Zo erg is het nu ook niet bij mij. Nee, je bent nog niet gaan lopen. Ik had de confrontatie af en toe aan. Ik heb ooit... Het is echt zonder zeven... Iemand beweerde, men in Chihuahua kan rapper lopen dan jij van de vijre. Ik zeg, ja, dat wil ik wel eens zien. Ik heb ooit een loopwedstrijd gehouden tegen een Chihuahua. En? en? Ja, wat denk je nu? De Chihuahua heeft gewonnen. Ja. U je geniet van de dag, hè. Fijne ochtend. dag. Nee, weer net, net gewonnen wel. Net, net even maar niet. Ja, ik was nog jong. Toch alles nog, moeten geven. Ik had nog goede benen toen, ja, absoluut. Zeg, goedemorgen. Er is een bijzonder verhaal aan de gang. VNT, Met de huisvelophaling... Um, oh, hij kijkt me aan. Oei, ja, dat is niet goed. Hij kijkt zo droevig. Kerel, ga je mee naar Afrika? Oh. <laughs> Toto, Goedemorgen. kwart over zes.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 Afrika. Plotst, wat weer een ding. Onwaarschijnlijk mooi nummer. Zeker met deze temperaturen, met deze zon. Daar moeten we toch nog zo meteen even over hebben. Los van de honden die hier rondlopen. Er zijn mensen die de meest dolle, dolle dingen doen om uh, ja, de warmte tegen te gaan. Heeft mij heel de hele tijd aangekeken, jouw hond Balou? Ja, hij kijkt naar mij. Hè. Ja, ja. Wat, wat doen we hier? Waarom lig ik niet rustig te slapen in mijn mandje? Waarom ben ik hier? <lacht> Bestaan nu je keuken en krijg... Gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekookplaat. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België. Is de voorraad op? Dat is helemaal top. Want alleen deze week bij Bol.com scheren en ontharen van Gillette en Venus tot 50% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van Bol.com.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 Ja, die is aan het meekijken in de app van Radio 2. Dat kan allemaal. Jij wil gewoon zo'n beetje cool doen. Ja, ik heb niks met honden. <lacht> en straks doe jij zo. Ah, ja, Balutje, kom een keer hier. Ah, koochie, Ik ben als kind een paar keer aangevallen door een hond. Echt? Ja. Ja, zo echt, maar waarschijnlijk als kind is dat toch ook zo? Die, die, die zijn gigantisch. Ja, je bent veel kleiner. Ja, die lijken natuurlijk. groter dan ze zijn. Hè? Dus vermoedelijk verkeerd uh, gereageerd. Het is één keer dat uh, een hond met toch echt gebeten heeft ook. Nooit, nooit heftig, Er zijn geen blijvende letsels. Maar wel genoeg om, uh, ja... Om het daarmee gehad te hebben. Ja, om niet te hebben van, oh, ik moet ervoor zorgen. Dat is jammer. Ik, ik snap het, hè. Ik vind het heel speels en zo, maar... Uh... Speels. Ja. <laughs> Net zoals jij. Tony Temmerman, het die is ook niet, wakker. Ingent, groetjes aan de hele crew van Radio 2. Tony, let op, jongen, er zijn dingen gebeurd vandaag. <middels> moeten we het even over hebben. Ja, Charlotte, in de landbouwschool Pietowu in Stabroek, daar hebben ze een bijzonder cadeautje gekregen. Wat is daar gebeurd? Een duiventil hebben ze gekregen van de Belgische Duivenbond. Uh, ze willen duivensport opnieuw populair maken, vooral bij jongeren. En in de school verzorgen ze al neerhofdieren, zoals bijvoorbeeld pauwen en kippen, maar nu ook duiven. Mm -hmm. En uh, vanaf het derde middelbaar kunnen leerlingen daarover leren. Ze kunnen de dieren ook verzorgen en competities spelen. Um, in die competitie moeten de duiven om het snelst terug naar die duiventil uh, geraken. En ze zijn nog maar net begonnen, maar ze zijn goed bezig. Dat zegt de leraar Jan van Zandvliet. Wij hadden een drietal weken geleden al een hele goede uitslag. Drie van onze duiven stonden binnen de top 40 plaats van toch meer dan duizend duiven. Daarna hebben we ook meegedaan waar het niet dat we iets meer achteraan stonden omdat onze duiven nu momenteel met een verkoudheid verkeren. Oh, roekoe, oh, roekoe. Ja, dat is van dat warm koud warm koud oh. Ja, ja, nog maar niet, niet simpel. Een goed cadeautje wel. Ja. Het wordt warm vandaag, je moet het niet onnozel doen. We zitten in een soort van hittegolf. De maatregelen die genomen worden, ja, het blijft naar binnenkomen. Vuilnisophalers bijvoorbeeld starten vroeger in verschillende provincies. Dan kunnen ze ook vroeger naar huis. Mm. Um, woonzorgcentra verkoelen uh, de oudere mensen daar, want die zijn uh, kwetsbaar. Ze moeten goed drinken, koele ruimtes opzoeken. Um, de brandweer van Antwerpen bijvoorbeeld doet een oproep om al het glas uit je tuin te halen. Dat heeft niet meteen met verkoeling te maken, maar wel uh, met brandgevaar. Want als de zon op een stukje glas ja. gaat schijnen, dan kan er brand ontstaan. Ja, op die manier. En ook ja, als er een in je wordt bijvoorbeeld, ja, niet dat daar... Ja, als er droog materiaal zou liggen in je, je dak mm. een stukje glas, ja, kan. Ja. Toch opletten, hè. Mm -hmm. ja. ja, glas weghalen. Ja, ik ga ja, dat maar... doen. Ah, wel, ik was eigenlijk aan het nadenken, je weet, hè, dat mijn tuin nog een werf is en ik dacht, ja, daar zal zeker hier of daar wel, wel een stukje glas nog liggen, want het is echt nog een troep. Ja, maar ja, het is allemaal zand, dus uh, dat gaat niet Ja, maar er liggen ook zo wel wat puin uh, tussen. Puintjes. Nee, puintje is het niet, een puintje. Wat een prachtige puin Helaas. heb je. Ja. Goed zo. En dan dit, ja, zeer herkenbaar waarschijnlijk, als je zelf, uh, zelf op school gezeten hebt of kinderen hebt. Want dan proberen ze op een heel bijzondere manier, Belang van Limburg staat er artikel over, met waterpistolen. Heerlijk. Ja, meenemen naar de speelplaats. Maar veel scholen beginnen het te verbieden, die waterpistolen. Ach. Ze zetten het zelfs in het schoolreglement. Want als er dan een waterpistoolgevecht zou kunnen ontstaan, het gebeurt onschuldig op de school. Stel je, speelplaats. je voor, oh, oh ja. <laughs> maar kijk, blijkbaar, er is ervaring in sommige scholen eh, dat het dan doorgaat in de klas. Dan zijn de leerkrachten ontevreden. Sommige kinderen zijn erbij betrokken, vinden het helemaal niet leuk. Mm -hmm. Die voelen zich dan ja, nat en ongelukkig. Die voelen, nat, ja. <laughs> ja. die voelen zich nat, ja. Ze voelen zich nat en ze zijn ongelukkig. Ja. Ja, maar maar uh, maak er dan een dag van. Gewoon een lekker natte dag. Ja, sommige scholen doen het wel. Hè. Dan uh, vragen ze ook van, breng handdoeken mee en zwemgerief. Of zo met uh, waterballonnetjes. Ah, oh, leuk. En, ja. Dan ja, we... kun je het wel beter doen als je het organiseert. We hebben nu een brief binnengekregen van, uh, van de school om ja, de volgende twee weken uh, extra zwemmateriaal en, en dat soort dingen mee te geven wat doen ze dan? Een soort gigantische shower. Zo, waterspelletjes. Dat moet je zo, nog he? ontdekken. Ja, de waterspelletjes. Dat is leuk. Zo, toch leuk? Ja, maar maken van... van ja, de, wat is dan? De dingen deugd. Hoe noem je dat dan? Ja. ja. En, en een de nood. erop letten dat er niet gepest wordt. Nee, dat is niet geschoten soorten. naar elkaar. Nee, nee. Zo. Uh, goeie verhalen. Deel ze gerust even in de app van Radio 2. Wat heb jij vroeger gedaan op school? Om het... Uh, wat, er komt er iets? Ja, ik dacht, oh, jammer, ik had, een, ik had een waterpistool moeten meenemen. Ik heb nu ineens super veel zin om op jou te spuiten met een waterpistool. <laughs> Sorry. Oh. Ja, wat je... Wat... Dat is voor morgen. Vandaag wat? de hond, morgen een waterpistool. Dat doen we dan. Breng, je, breng je dat even mee? Oké, okay, is goed. Ik heb er ook thuis, hè. Grote? Uh, amai, is dus, uh... Ik heb een heel grote, hoor. <laughs> Nog groter. Nog groter. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2.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 In Buggenhout in Oost-Vlaanderen houden ze vandaag. Breng eens je hond mee naar het werkdag. En het mooie is, Kim heeft hem vandaag meegebracht. Een labradoedel is het? Ja. Zegt een kruising tussen. Een poedel en een labrador. En wat daar goed aan is, is dat ze geen haar verliezen. Uh, ik ben zelf allergisch eigenlijk aan honden. En dan uh, heb je daar geen last van. Top systeem zeg. Ja. Uh, Famke Berens, Famke tenminste uit Bergen-op-Zoom. Famke, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Je bent trucker en je hebt net een hele mooie foto geappt in de app van Radio 2. Want wat doe jij? Ik uh, neem de Fons alle dagen mee. De Fons is je hond, hè? Ja, dat is uh, een tikkel. Op dit moment kun je die zelf zien in de app van Radio 2. Fons, die, die rijdt ook zelf met de truck, zie ik. Ja, als we stilstaan, doet hij dat toch. Oh, oh, oh. Gelukkig. Heerlijk. En die is altijd uh, ja. mee in de truck ook. En vindt hij dat leuk? Ja, die vindt dat heel leuk. Die vindt dat, uh, ja... Je rijdt graag rond. Tuurlijk, en dan hebben ze gezelschap. Ben jij jouw hond? Ja. Ik vind dat wel heel schattig. Ja, schattig hondje. Wat merk je? Ik ben merk. verplicht om te wandelen. Ook, hè. Ah, ja ja, ja, ja, dat. Om de benen niet te strekken. Zeer goed voor een vrachtwagenchauffeur sowieso. Zeg, Famke, geniet van de dag ja. de Groeten aan Fons. Hè. Dat zal ik doen. Bye. Bye. Meteen alle nieuws uit jouw buurt. Het is uh, half zeven. Goedemorgen. Jurgen de Mesmaker is schuldig bevonden aan moord op zijn toenmalige vriendin Ilse Uitersprot, de vroegere burgemeester van Aalst. Straks beslist het Assisenhof welke straf hij krijgt. Hij riskeert levenslang. En mensen die uit de Europese Unie komen, zijn veel vaker aan het werk dan mensen van buiten de EU. Drie op de vier van Poolse of Roemeense afkomst heeft een job en ze doen het daarmee zelfs iets beter dan de Belgen zelf. Het nieuws uit jouw buurt? nieuws uit Antwerpen met Harald Scherling. De peuter van twee die een merkzaam uit het raam is gevallen, is overleden. Dat belde de politie in een parket. Het jongetje viel van de tweede verdieping in een pand aan de Zilvermeeuwstraat. Het gerecht gaat uit van een tragisch ongeval, zegt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Ja, gisteren rond een uur of vijf is dat kindje... ...onverwacht van op de tweede verdieping naar beneden gevallen. Dus Dat is van een vrij grote hoogte. De medische diensten hebben onmiddellijk alles geprobeerd om het kindje te redden. Dat is ook met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar tijdens de operatie is het kindje jammer genoeg overleden. De familie werd meteen na de feiten opgevangen door de dienst slachtofferzorg. In zo'n dertig gemeente in onze provincie moet je je afval extra vroeg buiten zetten deze week. De huisvuilophaling staat starter door de hitte al een uurtje vroeger, al vanaf 6 uur dus. En dat heeft met deze warme temperaturen erg veel voordelen voor de afvalophalers. Dat vertelt Bieke van Balen van Intercommunale IGAN. Als we een uurtje vroeger beginnen, zijn er al een uur of twaalf één terug op de dienst. En kunnen we wel net voordat het al te warm wordt een verkwikkend douche nemen en terug naar huis. Dus daarom vertrekken we deze week een uurtje voor. En in de stad Antwerpen is de kans groot dat je afval vandaag niet wordt opgehaald. De stad vraagt om je afvalzakken nog een weekje langer binnen te houden. Iets wat met dit warme weer niet altijd een pretje is. Dat komt omdat er vandaag een nationale stakingsaanzegging is van de socialistische vakbond ACOD. Er is ook hinder bij de stedelijke kinderopvang. Daar zijn acht vestigingen volledig gesloten en zijn er vijf locaties maar gedeeltelijk open. In Mechelen zijn afgelopen nacht de werkzaamheden gestart aan de Margaretha tunnel Die gingen nog maar een jaar geleden open op de tangent, maar al snel viel er steengrijs uit het plafond. Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer. In de zomer van 2022 hebben we inderdaad schade vastgesteld aan de brandwerende bepleistering van de Margaretha tunnel De oorzaak daarvan bleek een uitzettingsvoeg te zijn waarin een profiel ontbreekt. En om dat probleem nu op te lossen, zal een aannemer die voeg nu herstellen. De werken duren nog tien nachten, de kokers worden beurtelings aangepakt. Vanaf september zullen de Assize-processen opnieuw plaatsvinden in het oude gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen. Het gebouw is gisteren officieel heropend na een renovatie die meer dan 15 jaar heeft geduurd. Assize-processen moesten de afgelopen jaren gehouden worden in een van de zalen in het Vlinderpaleis, maar zullen binnenkort dus weer gehouden worden in de monumentale zaal van het oude gerechtsgebouw. Tof van Beroep verhuist in november naar de Britselei en verlaat dan de bouwvallige behuizing aan de Waalse Kaai. De voetballer Pieter Gerkes verlaat Antwerpen en trekt naar AA Gent. Gerkens speelt drie seizoenen voor Antwerpen en scoorde tien keer in 105 wedstrijden. Hij was, was einde contract en raakte dit seizoen geblesseerd. Vandaag wordt het opnieuw enorm warm, bij 28 tot lokaal zelfs 30 graden. De komende dagen mag je meer van hetzelfde verwachten, maar net iets minder heet. Meer nieuws uit de buurt? Lees je in de app van VRT Nieuws of op vrtnieuws.be van het verkeer is Mona van het verkeer. Uh, ik wil je even testen. Mona van het verkeer. <laughs> ik ben wakker. Vertel eens. Uh, ja, toch al langzaam rijden naar Antwerpen met een kwartier bij vanaf Frans. en tien minuten in Brecht. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel goed uitkijken op de E40 internat. Daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook en daar verlies je ook een kwartier. Hetzelfde op de E429 in Halle. Veel rijden op de binnenring rond Brussel. Een kwartier bij van Groot tot Jetten. En nu al hinderen in Assen, want daar is het wegdek op de N9 richting Brussel in slechte staat door de hitte tussen het Kerkplein en de Pontbekelaan. En daar is nu één rijstrook dicht. Je staat er ook al in de file. Bij Luminus zijn we net als jij. Wij weten ook niet wat morgen zal brengen. Maar voor uw energie kunnen we wel iets bieden dat zeker is. Vaste prijzen die niet veranderen met het nieuws van de dag.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 Sonate yeah. One Republican, run. morgen. Ik zie hem niet. Nee, hij is uh, daar aan het spelen met uh, opperdierenvriend Stan van der Waar. Ja, als mensen uh, nu pas wakker worden, goedemorgen. Welkom bij de show op Radio 2. Het is, uh, Wie zoeken we? Balou. Breng je hond mee naar het werkdag in Buggenhout. Dat is het echt een feestdag. Mensen die daar werken mogen een hond meenemen naar het werk. En Kim heeft het ook gedaan. Die heeft uh, Balou de labradoedel... Ja, nu de bruine beer. <laughs> hij goed. ziet er toch uit als een bruine beer. Snap je het? Ja, absoluut. Het concept? Ja, ik ja. ben mee. Ben mee. Ja, ja. En hoe oud is hij? Je bent er zot van, hè? Wat? <laughs> het groeit. Het rijpt. Het zot, ik zo zeggen. Ja. Hij uh, wordt in november negen jaar al. Dus toen was het eigenlijk nog niet zo'n populair ras, maar omdat ik uh, allergisch ben, was dat een ideaal ras. Ze zijn mm. ook heel lief met kindjes en heel, heel verstandige honden ook. Uh, maar nu zijn ze zo populair dat het ja, één heel duur is geworden en dat je echt moet opletten dat je niet uh, bij een verkeerde kweker of zo terechtkomt. Nu, jij hebt er eentje mee bij het gemeentebestuur van Buggenhout. Stel je voor dat iedereen dat doet. Het moet toch chaos zijn? Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2. Of op VRT1 kan ook natuurlijk, want uh, daar zit Nick Verdood. <laughs> werkt voor de gemeente Buggenhout bij de dienstomgeving met de hond Spooky. Nick, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, Nick, ik, uh, ik zie jou ook zitten met de hond. Welke merk is uh, Spooky? <laughs> het Spooky is een mopshondje. Een mopshondje. Nu, ja. daar, we hebben het daar onlangs nog over gehad, over kortsnuitige honden. De inspecteur had daar een heel verhaal over. Ja. Op radio 2.1 moet je dat maar even zoeken. Maar dat is super schattig, zie Ja, dat is een heel lief, hond. Ik vind het goed, hè? Techniek, ja. nee, waarom organiseer jullie dat zo? Breng je hond mee naar het werkdag? Ja, dat is uh, een initiatief van uh, onze communicatiebeantwoordelijken. Omdat zij zelf graag haar hond wel meepakken. En ja, we weten dat voor ons allemaal een dat meer leven. In, in, de, ja, in het bureau, om het zo te zeggen. Dus we dachten, we stonden daar wel open voor. En we dachten, kom, we gaan dat eens organiseren. Nou, daar eens een officieel dagje van maken. Ik vind het een prachtig initiatief. Dat we ook ook hebben dat hier ook even gedaan. Ah. Nu, Baloo die vond het niet zo aangenaam om zo vroeg op te staan. Nee. Ik vroeg, me af, wat vindt Spooky ervan? Dat spooky ook niet, maar uh, er staat toch in de dag wel nog <lacht> meer als voldoende. Dat kan ik meegeven. Ik heb hier al zijn mandje en zo mee, dus, uh... ha, je hebt een mandje dat mee? Dan, dus... oh, goed. Dat was... Ah, ja, ja. Je hebt geen mandje mee. Ah, ja, nee, maar die van mij is dat niet gewoon. Die heeft een kussen, maar dat is super groot. Dus als ik dat moet meebrengen, is dat wel groot. Dat niet. Zeg, maar Spooky gaat daar niet alleen zijn. Hè? Er gaan nog andere honden zijn. Hoe gaan jullie dat doen? Wel, op mijn bureau uh, gaat er nog één hondje zijn. Want we zijn een beetje gescheiden binnen het gemeentehuis zelf. Maar we dachten wel om vandaag een momentje samen te komen voor een half uurtje om dan de hondjes elkaar te laten ontmoeten en te laten spelen ah. in het boekje ziet het helemaal zitten hè. ik zie het al Ja, ik hoop dat er nog eens een, een doberman en dan dit zo, dan krijg je ook een prachtige kruising toch? Maar waarom denk jij weer aan dat? ja, dat is mijn hoofd ja. daar, zijn... Ja, inderdaad. daar zijn veel theorieën over zijn wij ons op dit moment hebben we Nick van het gemeentebestuur van Buggenhout want hij is daar, breng je hond mee naar het werkdag het wordt erg warm natuurlijk wat gaan jullie daar mee doen? Wel, uh, we gaan ook uh, afspreken in de pastorietuin. Dat is een, uh, ook, ja, een tuin vol met bomen, uh, waar er dus veel schaduw is, waar het wat koeler blijft hier hmm. in het centrum. Uh, en uiteraard heb ik ook zijn uh, bakje mee voor voldoende water. En we ja. hebben ook al een kleine ventilator uh, naast zijn mandje gezet, zodat ik kan afkoelen. Oh, maar het lijkt af wel een, een hele wel zo hoort dat ook. Nick en Spooky, geniet daar van de dag vooral. Ja. En groetjes van Baloo aan Spooky, hè. Ah, ja. Ja, een groetje ah, ja. van Spooky, hè. Ah, zie. <lacht> Hij is aan het zwaaien. Oh, prachtig, dit allemaal. Heerlijk. Zometeen moet je het maar even bekijken op radio2.be. Dank je wel, Nick. Spooky. Oeh, Spooky. Even een oprisping. <lacht> Dag, Nick. Oh, als, je dan, als je daar dan toch zit op radio2.be, klik daar even door op de Radio 2 Top 30. Want wie staat daar al een hele tijd op nummer 1 en zou wel eens een dikke zomerrit kunnen scoren. Ook een leuke poedel. Meteor. Goeiemorgen, laat onze bloem.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 Ik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 Laat onze bloem. Over die zomer, het is binnenkort nieuws. Maar al het nieuws van de dag hoor je over... Dat is over, dat is over een uur, weet je het al. Dat is goed hoor, schnautser. Heeft het, ja. <lacht> we zijn dus net bezig geweest van welke hond zouden wij kunnen zijn. Maar schnautser, ik wil gerust een schnautser zijn. Ja, mooi? we vonden zo met grijze haren. Dan misschien als je je baard nog een beetje laat groeien, dan heb je ja. zo'n lang baardje. Dank u wel. En uh, wat was bij Charlotte? Koningspoedel. Poedel, ja. ja, Omdat ze heel mooi krullend haar heeft. En Charlotte, ja, iedereen weet dat, is super slim. En poedels zijn heel ja. slimme honden. En heeft ook een goede ja. uitspraak. Koningspoedels vast ook. Die articuleren als ja. de best. Hoe af? Ja, hoe af? <laughs> dat gevoel en zo. Kaya? Kim jij bent een, een mooie een beetje... lieve lady en de vagebond, zo'n kokker. Spaghetti. Ah, oh, een kokerstengel. Ja, ja, met, met zachte, zachte bruine oren. Oh. Ja. Spaghetti is ook mijn lievelingseten dus, Ja. Dus keihard. Uh, en dankjewel ook, uh, de luisteraar is toch zo goed bezig. Chantal van der Bruggenheid uit Oostende. Beste, een hond is een ras en geen merk. Drie uitroeptekens. Ja, dat weet hij wel. Dat denk je toch? Dat weet je toch? Het was, was een mopje om te lachen. Ja, maar jouw mopjes, ja. het ja, is moeilijk, hè? Ja hoor, want het is nu heel goed, Chantal, je bent van Oostende. En wel, het kan geen toeval zijn, want kijk eens achter jou. Het zou wel eens kunnen zijn dat Margot van de regio bij jou staat, in de buurt. Nu nog niet, maar Margot is onderweg naar Oostende voor als het stormt. Margot, ja. leg het ons allemaal even uit daar. Ze gaan daar vandaag een grootschalige oefening doen met een mobiele stormmuur. Want je zegt het zelf, wat als het stormt? Zeker als je weet dat onze zeespiegel eigenlijk alleen maar uh, gaat stijgen. Dan moeten we op elk mogelijk scenario voorzien zijn. Ja. En een van de maatregelen is een mobiele stormmuur dat ze kunnen opzetten wanneer het nodig is. En ze gaan dat vandaag eens proberen. Want dat is een hele operatie die een hele dag gaat duren. Want die muur is in totaal uh, 900 meter lang. En die moet met uh, meer dan 600 bouten en zo mekaar elkaar gezet worden. Amai. En om dat allemaal zo snel en efficiënt mogelijk te doen... ...gaan ze dat vandaag eens uh, proberen. En ik ga die oefening gaan volgen... Um burgemeester Bart die gaat ook komen helpen en die gaat jullie straks rond 20 voor 9 uitleggen waarom die stormmuur zo belangrijk is. Uh, maar misschien al even goed om te weten wie vandaag een dagje Oostende geplant heeft, weet dat de dijk voor een groot deel uh, niet beschikbaar zal zijn. Want we moeten daar oefenen. En weten ah, ja, gaat, gaat ze al welk materiaal? Is dat? dat staal? Is dat beton? Is dat hondenhaar? Uh, ik denk hondenhaar toch wel. Ja, ik wist het, ja. dat ja, Ik heb daar toch ook niks aan. Goedemorgen, het is tien bij elf voor zeven. Maar go van de regio. Oh. <lacht> kijk eens achter je. Want daar staat hij weer. Jouw prachtige morgen, bolide. Ja. Ga oh, je weet ik. ooit, ooit. Ja, kijk, ik hou mijn hart echt vast Ooit. <lacht> Wat zou je graag hebben achter je? Mm, ik weet niet. Een ijsjeskraam. Um. <laughs> ja, misschien. Mm. Of. Uh, mag ik er nog even over nadenken. Ja. Mathieu Terrein. <laughs> nee, nee. Probeer maar te helpen. Hè. Op alles is het antwoord Matthieu Mathieu Terrein. <laughs> is er nu op de radio? Mathieu Terijn. <laughs> het is Eveline. Ook goed. Goedemorgen. Ampelijkheid.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 She should have been glad But she was mad and sad and feeling bad Thinking about the things that she never had No love, just sex Followed next with a check and a note That last night was dope, dope, dope, dope, dope. Take it easy now Let's talk about sex, baby yeah. Let's talk about you and me yeah. Let's talk about all the good things and the bad things that make me Let's talk about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 A bit, a bit, a bit. Let's talk about seks. Let's talk about seks dus van salt en pepper. Het is gewoon te zien dat je dan zo gemeen begint te kijken ook. Ik? Ja. Nee, nee dat nee. deed ik niet. Ik zo, het mm. is mean and green and en. Dat gaan we terugzien, de beelden. Je bent aan het overdrijven, dat gebeurt ook weer allemaal oh. in je hoofd. Nee, nee, nee, nee, daar zijn beelden van. Goedemorgen, lieve mensen. Het is drie voor zeven. Ik heb je nog even nodig, want daarnet hoorde je Meteor. En hopelijk is het goed weer over een maand. Dan kun je Meteor zien op dinsdag 11 juli op de Grote Maart van Antwerpen. Want dan is er Vlaanderen feest met goede optredens daar. Aaron Blommaert komt, Meteor dus, Camille de Romeo's. En ook Dana Winner live. Je hebt eigenlijk in echt Chantal. Wat er terzijde. Um, er is ook een tv-show. en Ik heb je er even voor nodig. Dus stel, je bent grote fan van Dana Winner. Fana Winner eigenlijk. En hey, hey Chantal. Ja, Chantal. Uh, of heb je op dinsdag 11 juli ook iets te vieren? Een verjaardag, jubileum? Deel dat nu even in de app van Radio 2. We gaan je beroemd maken ja kom op televisie en zo ja, ja dat is plezant hoor willen ja soms wel soms niet ja maar. dat is ook waar <laughs> op dinsdag elf juli is dat plezant sowieso dus uh, deel dat even in de app van Radio 2. daarna weer de topzangeres trouwens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 7 uur via het Nieuws Charlotte Kroon. Goedemorgen. Op het Assisenproces over de dood van Ilse Uitersprot is Jurgen de Mesmaker schuldig aan moord. En wie uit de Europese Unie komt, is veel vaker aan het werk dan mensen van buiten de EU. De Assisenjury in Gent heeft Jurgen de Mesmaker schuldig bevonden aan de moord op de vroegere burgemeester van Aalst, Ilse Uitersprot. Dat betekent dat hij haar volgens de jury met voorbedachte raden gedood heeft. Hij zelf hield vol dat het in een opwelling was gebeurd. Een verslag vanuit de rechtbank door Filip Heymans. Waaruit volgt dat de beschuldigde schuldig is aan moord. De zonen van Ilse Uitersprot en hun vader vielen elkaar in de armen toen ze iets voor tien uur gisteravond hoorden dat Jurgen de Mesmaker schuldig is aan moord en niet aan doodslag. Ze zijn erg tevreden, zegt hun advocaat Antoni Malego. Tevreden, ja, inderdaad. Gerechtigheid en opluchting. De jury ging dus niet mee in de verklaring van de mesmaker dat alles in een opwelling gebeurde. Hij ging van de slaapkamer naar de berging, moest daar zijn hamer zoeken en terugkeren naar de slaapkamer. Voldoende tijd om zich te bedenken. En dus was het met voorbedachtheid. Daarbij is het feit dat het slachtoffer sliep een cruciaal element. Nu het slapende slachtoffer geen enkele impulsieve reactie van hem kan hebben bewerkstelligd. Straks wordt er gepleit over een gepaste straf. De mesmaker riskeert levenslang. In Merksem in Antwerpen is gisteren namiddag een jongen van twee uit een raam gevallen van op de tweede verdieping. Het jongetje is overleden in het ziekenhuis. Het gerecht gaat uit van een tragisch ongeval, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie. Gisteren rond een uur of vijf is dat kindje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 Mensen die uit de Europese Unie komen, zijn veel vaker aan het werk dan mensen van buiten de EU. Dat blijkt uit een grote enquête van statistiekbureau Stadbel. Drie op de vier mensen van Poolse of Roemeense afkomst hebben een job. En ze doen het daarmee zelfs iets beter dan de Belgen zelf. Ook beter dan wie afkomstig is uit Italië, Frankrijk en Nederland. Bij mensen met roots in Congo, Rwanda of Marokko, Algerije en Tune Tunesië blijft de werkgelegenheidsgraad laag, zegt Astrid de van daar zien we inderdaad een kloof van toch een 20, zelfs 25 procentpunten met de Belgische werkgelegenheidsgraad. Daar is het vooral de personen met een herkomst uit Noord-Afrika, die daar het laagste scoren. met 50 procent van de personen met die herkomst is aan de slag. In 19 gemeenten in Vlaams-Brabant zijn de afvalophalers door de hitte al sinds vijf uur vanmorgen aan het werk. En dat is een uur vroeger dan normaal. Afvalintercommunale Intradura wil het werk op die manier draaglijk houden, zegt Inge Doe. Wij hopen zo dat ze hun werkdag kunnen afsluiten voordat de ergste hitte toeslaat. Onze ophalers krijgen sowieso petjes mee met deze hitte. En een drankje staat er altijd koud natuurlijk. Wij geven hun ook zonnecrème mee. En inderdaad dat vroeger vertrekken met de kledij die ze aan hebben. de job is al zwaar, hopen we toch uh, en daarin een deeltje te kunnen ondersteunen. In het noordoosten van Syrië zijn 22 Amerikaanse militairen gewond geraakt bij een helikoptercrash. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk, maar de helikopter zou al zeker niet beschoten zijn. Het ongeluk gebeurde eergisteren, Tien militairen zijn zwaargewond naar een ziekenhuis buiten Syrië gebracht. En de basketballers van Denver Nuggets hebben hun eerste titel ooit in de NBA gewonnen. Dat is de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld. Ze versloegen de Miami Heat met 94-89. De eindstand was 4-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Mechelen zijn afgelopen nacht werkzaamheden gestart aan de Margareta-tunnel. Daar kwam gruis van het plafond naar beneden. De werken zullen nog tien nachten duren. In de stad Antwerpen is de kans groot dat je afval vandaag niet wordt opgehaald. Er is ook hinder bij de kinderopvang. Dat komt door een nationale stakingsaanzegging van de socialistische vakbond ACOD. Vandaag wordt het opnieuw enorm warm, bij 28 tot lokaal zelfs 30 graden. Meer nieuws uit je buurt lees je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Hey. Uh -huh misschien dat mensen dan ook gewoon een beetje vroeger vertrekken naar hun werk. Ik weet niet hoe dat, uh, of je dat kan zien, Mona, van het verkeer. Ja, eigenlijk wel, want het is toch al opvallend druk op dit moment. Uh -huh. Richting Brussel verlies je bijna één uur op de E40 tussen Aalst en Ternat, want daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Twintig minuten bij op de E314 naar Brussel, tussen Bekkenvoort en Holsbeek. Ook bij Halle op de E429. En in Assen is het wegdek op de N9 naar Brussel omhoog gekomen door de hitte, tussen het Kerkplein en de Pontbeeklaan. Een rijstrook is daar versperd en ook daar groeit de file sterk aan. Op de binnenring rond Brussel een kwartier bij, van Grootbijgaarde tot Jetten. Op de buitenring is in Huizingen de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Ook daar sta je al in de file. In Brussel zelf een half uur file rijden al tussen de Rogier en de Kunstwettunnel, want die is afgesloten richting Zuid door een ongeval. Wie naar Antwerpen wil, die schuift 20 minuten aan, vanaf Herentals industrie. In Massenhoven goed uitkijken, de linkerrijstrook is dicht door een defect voertuig. Ook langzaam op de E1910 tussen Loenhout en Brecht. En op de Antwerpse Ring naar Gent vertraag je 20 minuten tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Ja, hoor, het is 6 over 7. Het wordt bijna 30 graden. Ah, misschien aan de kust niet. Morgen, morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. Mooi dinsdag. zeggen dat Steve Edwards de zanger is. Onwaarschijnlijk oh, hoe je stem. Bob en Klaar maakte hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je dinsdag begint. 9 over 7. Goedemorgen. Welkom bij de heetste dinsdag van de week sowieso al. Het is dinsdag 13 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de moordenaar van ex-burgemeester Van Aalst, Ilse Uitersproot, wel degelijk voor moord wordt veroordeeld. Ja, vandaag kent hij zijn straf. Ja, maar die is Keerst levenslang. Heb je die verhalen gelezen van die man? Ja. Ja. Wallace Oh man, hadden, oh, dat, is, ja. dat is erg om te zeggen, maar hoe man mm. hoe iemand zo ja, mensen rond zijn vinger kan, uh, kan draaien. Zoiets ja, loontje en boontje en dat soort dingen, Vandaag weet hij of hij levenslang krijgt of niet. En natuurlijk blijft de zon schijnen, we mikken naar de 30 graden aan de zee, uiteraard een beetje minder warm. En Geert Lanvin, die is op dit moment live aan het luisteren in uh, Saudi-Arabië, komt normaal gezien uit Gerardsbergen. Geert, goedemorgen. Goedemorgen Peter, dag Kim. Ja, Kim die is op dit moment even de hond aan het uitlaten. Gaan we zo meteen naartoe. Maar uh, hoe warm is het daar? Ah, wel, wij hebben straks 30 graden. dus De temperatuur zakt niet onder de 30 graden. Man. Het is nu 8 uur hier in Riyadh. Ja. En uh, straks binnen een uurtje en een half is het 40 graden. Dus uh, oh, ja, leuke temperatuur. Ja, hoe hou je het dan een beetje fris voor jezelf, Geert? Dat is van Erco naar Erco. Dat is van uh, het hotel naar de Erco van de taxi. Van de taxi naar de Erco van uh, de kant of de, uh, de beurstenzaal. Dus het uh, is dus van Erco tot Erco. Ja, want jij werkt daar. Dus uh, het moet, ja, je moet je koop nog wel een beetje vreezouter, uiteraard. Ja, benzine is daar spotgoedkoop. Maar wat is daar pokken duur? Water. En hoe, hoe duur is dat Gewoon dan precies? Later. Ja. Het dubbel van de prijs. Uh, ik heb dan. Een gezien dat het uh, benzine staat van 0,6165 cent. <lacht> nee. En het uh, water in de winkel. Uh, afhankelijk van welk soort merk is het tussen 0,8 en 1,2 euro voor de Ah, Maar zeg, leg dat eens uit aan de mensen maar kijk, probeer het daar toch een beetje fris te houden en hou Radio 2 op als je de app hebt, dan ja, sowieso, dan ben je aan het luisteren waarschijnlijk klik ook even op kijken, want op dit moment kun je haar zien met haar hond Baloo, want uh, het is vandaag uh, neem eens je hond mee uh, naar het werkdag en daar staat Kim Ballons met haar hond Balou buiten ja, op het prachtige Radio 2-domein. Vertel eens, Kim, hoe gaat het met de honden op dit moment? Ja, heel goed. Hè? Uh, je moet die natuurlijk laten pipi en kaka doen. En uh, waar beter dan op de groene velden, op de aan de Rijerslaan, onder de toren van de VRT. Uh, ja, hij heeft net al kaka gedaan. Ik heb het opgeruimd, zoals het betaamt. Ja, goede informatie. <lacht> en is dat dan veel? Of... Uh... <lacht> Ja, zo dat ochtendkakje, dat is al wel iets. Ja. Maar het is geen grote hond, dus het valt allemaal best wel mee. Ja, maar hij is wel. blij dat hij even buiten is. Dat is goed, hij ziet er inderdaad ook al een kilo lichter uit. Prachtig, de labradoodle baloe. Breng hem zo meteen even binnen. Hebben ze zijn poep afgekuist? Ja, natuurlijk. En het is nog niet zo warm, dus uh, ideale moment om de hond even uit te laden. Hopla. I'm is oh, een wonder, wonder. De liefde onvoorspelbaar is, wij niet of wij willen een hand. Het is nieuw, het is van Gus Mewis, voor mijn hart. Het is kwart over zeven. En een goede dag voor de fans van uh, Reggie. Die is morgen. Dus uh, morgen is de goede fans van Reggie. Um, ja, met zijn nieuwe vriendin, zijn muzikale vriendin. Maxime komt mee. En vanmorgen hoor je wat Kim binnenkort doet. Het is echt iets wat je wil horen en wil meemaken. Ze vertelt het rond, ja, rond 20 voor 8, over een goed half uur. Ja, stel dat jij het zou meemaken, Charlotte. Ja, ik zou, ik zou het heel leuk vinden. Denk ik. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus, uh, het is ja. een speciale wereld. Een, een ja, dat it. boeiende ja. wereld. Ja. Het heeft met voetbal te maken, maar ja, met een voetballer. Uh, maar welke voetballer? En dan nog wat en hoe? Ja, het is, het is zeer goed dat ze kan bij zijn. Je houdt het zo met. Ah, ik dacht dat ze net binnenkwam met haar hond, maar uh, komt zo meteen waarschijnlijk. Het is uh, over een half uurtje allemaal. We gaan even punto-punto testen. Straks een vraag met een G. Een G die op de kop staat. Een G die op de kop staat. Welke kop en welke G? En nee, het is niet Gert Verhulst.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 ...punto, punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En de snelste van morgen was Werner van He uit Gistel in West-Vlaanderen. Zeg Werner, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, je bent ooit internationaal buschauffeur geweest. En je bent zelfs beschoten geweest in Barcelona. Vertel. Ja, dat was... Uh, dat was enkele jaren geleden... Er was een algemene busstaking uitgebroken van de Spaanse vervoermaatschappij. En ik kwam van Benidorm met een groep reizigers die terug naar huis moesten, naar België. En ter hoogte van Barcelona werd de bus beschoten door boze stakers, zeker vanuit de berm. Allee. En er, ja, er, er, er vlogen een eruit was aan het degelen. Ja, maar, en, en is, de, is het maar gelukkig, goed afgelopen? Gelukkig. Geen gewonden toch? Ja, ja gelukkig geluk. geen, gewonden. geen gewonden. Het was in, een van de, in het midden van de bus uh, een zeeruit, dus aan Diggel en schoot Maar gelukkig geen gewonden. Dan hebben we gestopt aan de eerste peage. Mm -hmm. En daar de politie erbij gehaald en alles. Uh, ja. Maar er is nooit, nooit het is goed iets van de Ja, je had gratis werken ja, op die ja, manier. Dat was weer een voordeel. Zeg Werner, zo ja. meteen ga je spelen, man. Je start de klok aan punto punto. Je krijgt vragen. Telkens één letter om te helpen. Vul snel aan. Bij drie juiste antwoorden win je die exclusieve morgenmok. Morgen, Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de wat C. Er... Ja, zeg maar? De G, ja. ja de G, ja, is, ja, de ja. g van uh, Gerard en van genieten. Ja. En van uh, ja, goed weer, ook dat. Um, ja. het is... <laughs> We kunnen uren doorgaan. Daar ga je, jongen. Welke G is de benaming van een hoop takken op de kop van een hert? Nee. Welke H is, welke H is een feest in oktober met pompoenen en heksen? Dat is Halloween. Welke i is een land in Azië waar het eiland Bali bij hoort? Werner. Oh. Oh, ja. nee, dat is niet erg, niet erg. Ik ben een beetje te lang bij ja, verhangen ik bij ik de, de eerste. De g is ja. de benaming van een hoop takken op de kop van een hert. was een Gewei. Ja, ja, ja, ja. ja, Halloween had je uiteraard. Ja. Juist, goed gedaan. Dan een, I, een land in Azië waar het eiland Bali bij hoort. Had je waarschijnlijk ook geweten, was Indonesië. Punto, punto. Hey, maar je hebt hier het beste, het beste verhaal van de dag sowieso al gehad met je zijruit. Dus geniet ja. van de dag en geniet van het goede weer. Hè. Fijne dag Werner. Dankjewel, dankjewel Vincent no, ja, Dankjewel. Speel morgen zelf mee en win jouw Morgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Brugge is helemaal uh, loco-coco aan het gaan. Ja, goeiemorgen, morgen. De Clash mogen ze meer te spelen op de radio. Dat is pas muziek. Bedankt voor de toffe muziek. Het wordt alleen maar beter. Anne, luister eens. <tieden> Dat is mooi, hè? Ja. Voor ze Hoogstraten hè? Amai, amai, amai, amai, amai. Kunnen we spreken over een hitte golf? Weer vrouw Jacot. Uh, het is gebeurd, zeker, hè? Ja, ja, ja, het is zeker vast gebeurd Gisteren hebben we de 30.9, als ik me niet vergis, Wacht, zit bij, bijgevallen in je kast? Zit je in de kleerkast? Ja, ja, ja ben ik hoorbaar? Hallo, ja, ben ja, ja, ik Ja, er zat even een jurkje tussen. Maar eh, vertel maar verder. Oké. Okay. Ja. ja, dus gisteren, die hittegolf die is zeker binnen. Uh, in Ukkel is het uh, 30 graden geworden gisteren. Dus dan kunnen we spreken van drie op één volgende dagen met 30 graden. En uh, die hittegolf die gaat nog eventjes door blijven duren. Want vandaag, ook boven de 25 graden... Nog niet meteen. Hè. In Ukkel verwachten we 28 graden. Uh, aan de kust nog altijd uh, een, een warme 26 graden. Uh, tegen de namiddag kan er aan de kust ook een, een frisse zeebries opsteken. En dan de rest van de week nog altijd boven de 25 graden. Met uh, op woensdag en donderdag bijvoorbeeld 26 graden. Mm -hmm. Dus die hittegolf die loopt gewoon lekker door. Wauw. Oké, okay, dus het uh, blijft ja, warm. Nu was er iets. Jouw collega Weerman Bram die zei iets heel bijzonders gisteren. Je moet even meeluisteren welke tip hij geeft voor uh, warm weer. Ja, lieve mensen, dit wil je meemaken. Misschien kan je natte kousen aandoen. Dat, uh, ah, okay. dat helpt voor wat afkoeling. Hè. Ik heb dat ooit gedaan en dat helpt effectief wel. Ja, hij zei op Radio 2. Natte kousen. Ah, welkom. Mm -hmm. Jij morgen een keer met natte kousen, Peter. Maar dat, maar dan, dan moet je toch voortdurend het gevoel dat je naar het toilet moet. Chakot. <laughs> Uh, het, het kan hoor, ja, zeker en vast als je zo wat, uh, denk, Bedoelde die dan om te slapen? Of ja, ja. Of om, ja, is, ja, ja. Ja, ja. Om te slapen, zeker. Zeker of een natte handdoek op je leggen, dat kan uh, allemaal om af te koelen. Maar dan is je tegen je bedden goed helemaal kletsnat. Ja, maar je moet dat een beetje uitvingend, Peter. Dat hij niet kletsnat is. Hè. Gewoon wat vochtige sokken of een vochtige handdoek. Een vochtige, ja, ik vind dat allemaal speciaal. Wat doe jij, Jacot, om het koud te houden? Cool? Uh, op de juiste manieren, uh, op de juiste momenten liever de ramen openzetten. Zoals nu bijvoorbeeld, is het nog redelijk fris daarbuiten. Dus wagenwijd die ramen opengooien ja. uh, zodanig dat het een beetje frisser wordt. We zijn weer helemaal mee. Dankjewel, Jacot. Fijne ochtend. Alsjeblieft. Ja, we zitten ook met een bijzonder nieuwsje, lieve mensen. Kom maar een beetje dichter bij de radio. Want Keem van Onsen, Je hebt net even je hond uh, Balou uitgelaten. Ja, ben net terug. Jij gaat iets doen. Het heeft te maken met een voetballer. En uh, wat ga je precies doen met de voetballer? Ja, de tip was dus gisteren al. Ciao, is de ballen. Hè? Mm -hmm. En ik, uh, ja, ik mag naar een huwelijksfeest komen. Jij mag naar een huwelijksfeest van een voetballer. Ja. Maar van wie? Dat hoor je over een dik kwartier. Doe gerust al even een gokje. Wie gaat er trouwen? En, en ik ga daarbij zijn. Waarom mag jij er in godsnaam bij zijn? Ah, ja. Het is echt wereldtop, hè? Nou ja, het is, het is, ja, het is niet van FC uh, de kampioenen, hè? Nee, nee, het is echt ook tof, hè? FC de kampioen. Maar zo, ja. hey, we wijken al. Het is leuker, hoor. De klesje was goed. Dit is minstens even goed. Desiree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 Ja, daarover gesproken. Goedemorgen, schat, als je aan het luisteren bent. Zit er, ja, af en toe. Ja, mijn vrouw zit me nooit aan het ontbijt morgens vroeg natuurlijk. Maar die luistert wel. Een happy wife is? Een happy wife is a, is a joy forever. is a happy life. <laughs> Oké, okay, dat is wel waar. Ja, maar... Hoe is het, hè? My wife is very happy. Denk ik toch? Dat zegt ze toch altijd. Altijd <laughs> vragen. Je zit ze waarschijnlijk met haar ogen te rollen en te glimlachen van. Oh, ah, dolle, dolle man. Maar goedemorgen allemaal. Even kijken.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Harald Scheelink. De peuter van twee die een merkzaam uit het raam is gevallen, is overleden. Dat meldt de politie en parquet. Het jongetje, het jongetje viel van de tweede verdieping in een pand aan de Zilvermeeuwstraat. Het gerecht gaat uit van een tragisch ongeval, zegt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen. Ja, die feiten zijn natuurlijk heel ernstig. Dat wil ook zeggen dat we gaan kijken wat er zou kunnen gebeurd zijn. En onder meer het gerechtelijk lab is gisteren ter plaatse gekomen voor bijkomend onderzoek. Maar uit het onderzoek en hun vaststellingen en de verklaringen van bijvoorbeeld getuigen heeft de politie en parquet geoordeeld dat het echt gaat om een tragisch ongeval. De familie werd meteen na de feiten opgevangen door de dienst slachtofferzorg.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 In Stabroek heeft de landbouwschool Pito haar eigen duiventil gekregen. Het is een geschenk van de Belgische Duivenbond, die de duivensport opnieuw populair wil maken bij jonge mensen. Ook de school ziet het zitten om de leerlingen opnieuw kennis te laten maken met de sport. Dat zegt de leraar Jan van Sandvliet. In de zomer van... oh, dat is niet Jan van Sandvliet. Even zoeken... Wel, we hadden hier al pluimvee binnen de richting dierenzorg en uh, behalve het pluimvee, dus de kippen en de pazantenpouwen, hadden we hier nog geen duiven. Maar we dachten, waarom niet, ten eerste professioneel, een echte duiventeel en dan gaan ze ook meedoen met uh, wedstrijdvluchten, gaan ze gegevens opvolgen van de duiven, gaan ze duiven koppelen ook met het oog op goede vliegduiven voor de toekomst. Vandaag wordt het opnieuw enorm warm bij lokale temperaturen tot zelfs 30 graden. Komende dagen meer van hetzelfde. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Morgen van het verkeer. Ja, Vrij drukke ochtendspits. Waar ja. staan we stil vanmorgen? Richting Brussel op de E40. Meer dan één uur bij uh, tussen Aalst en Afliggen. Want daar staat weer een defect voertuig op de linkerijstrook. Op de E19 vanaf Semst een kwartier bij. Hetzelfde tussen Bekkenvoort en Holsbeek. Vanaf Everberg, vanaf Overijse En op de E429 bij Halle, Twintig minuten. In Assen is het wegdek op de N9 naar Brussel omhoog gekomen. Dat komt door de hitte. Tussen het Kerkplein en de Pontbeeklaan. Een rijstrook is daar en je verliest er nu al twintig minuten. Een kwartier file rijden op de binnenring rond Brussel... ...tussen Woutersbrakel en Huizingen. Verderop nog eens, van bijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring is in Huizingen de weg... ...deeltelijk versperd door een ongeval... ...en daar gaat het nu al bijna een half uur langzamer... ...vanaf Vorst. Vooral hele grote hinder in Brussel. Meer dan één uur file rijden tussen de Keizer Karelaan... ...en de Kunstwettunnel, want die blijft afgesloten... ...richting Zuid door een ongeval. En nu is ook in licht een ongeval gebeurd... ...op de Nienhofse Steenweg... Eén rijstrook is dicht ter hoogte van de Prins van Luiklaan. En je verliest al een half uur vanaf Dilbeek. Traag naar Antwerpen met een half uur bij vanaf Herentals West. In Massenhoven is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de A12 is in Breendonk de afrit versperd door een ongeval naar Antwerpen toe. En op de E17 ook naar Antwerpen een kwartier bij vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En dat is het. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Eh, wel, Kim heeft een uh, klein geheim. Volgende week ga je naar een huwelijksfeest van een wereldvoetballer. Klopt. Er zijn een paar mensen die denken te weten wie het is. Als uh, gast, hè? Ja, ja, ja. Ja, niet ja, ja, ja, ja, ja. trouw. Drie Mertens. Um, Kevin de Bruyne. Zijn die ze nog allemaal getrouwd? Ja. Zijn allemaal getrouwd? Nee, het is echt wereldtop... En Marc Lorson denkt nog, trouwens, eerst Kim. Ik wist niet dat Mathieu Terrein een uh, topvoetballer was. Ja, daarom, het is niet met mij. Hè. Het is... Nee, nee. Het is, uh, ja, het is echt wereldtop. Wie en of al... Ja, vooral, dus het is... Allee. Hoe, de, er is veel... Eén van de beste van het moment. En er is Laat ik mij te doen. vertellen. Er is, ja, er is veel rond te doen, maar je bent, je bent quasi een week weg. Zeker. Veel vragen daarover. We gaan ze oplossen. Zet de app Radio 2 nu al klaar. Luister en kijk mee, zeker over vijf minuten. Zeg Aldi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi vijf verse balletjes van 60 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro. Gerold van Belgisch kwaliteitsvlees, gesmaakt door groot en klein op jouw barbecuefeest. Aldi, altijd slim. En toen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 As It all comes down again to the sound The sound of the wind is whispering in your head. het is warm. Dat uh, heb je waarschijnlijk al veel gehoord vandaag. Al zeker om 18 voor 8 is het intussen al, wow, hoe zou het zijn? Een graad of 15, 16 zo? Zoiets? Je bent daar net buiten geweest? met je. Ja, het was echt heerlijk. Nu is het zo nog fris, maar in een t-shirt echt goed. Maar er zijn mensen die, uh, ja, die moeten werken bij deze temperaturen, op het dak bijvoorbeeld, uh, in de bakkerij. Maar ook vuilnisophalers en er zijn een heleboel die vroeger zijn begonnen om de hitte tegen te zijn, voor te zijn. Francis sergeant en zijn collega's Sven en Nishan die rijden met de rond in Grimbergen, die zijn al begonnen. Goedemorgen Francis. Ja, goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Hoe warm voelt het daar? Uh, hier is het momenteel al 20 graden ondertussen. Ah, dat begint op te lopen. Zeg. En ja, hoe zijn jullie gekleed? Dat is misschien ook belangrijk. Ja, dat is en ja we hebben nu wel geluk dat we al sinds een paar jaar toch al shorten mogen dragen. Mm. Dus, maar ja, dan moeten die handschoenen, die ja die, die is toch wel verplicht natuurlijk. Dat wel, ja. Maar jij rijdt met de wagen? Ik rijd met de vrachtwagen, ja. Maar mijn twee laders zitten hier nu bij mij even uh, om mee te, te luisteren en te, in te praten als je wilt En hoe houden jullie het kool? Genoeg drinken hè veel drinken, ja, dat sowieso. Is er airco in je vrachtwagen? Ja, waarin wel. Ja, ja. ja, ja. Dus jij hebt geluk. Ja, het probleem is, die mannen ja, die achter de vrachtwagen lopen, die hebben geen airco. Ja. Want Charlotte, we hadden hetzelfde idee. Wat, wat denken wij vooral? De geur dan. Hè. Als het warmer is, dan, dan stinkt het toch allemaal nog veel meer. Ja. Het vuilnis. Uh, ja, maar ik zou het wel een gewente. Ja, maar. Toch. Jan Waddenman. Heel veel respect. Je beseft het niet, he. heel veel rommel elke dag. En dan uh, zijn er altijd van die helden en heldinnen die het komen ophalen. Absoluut. Jongens en meisjes, hou het daar fris. En uh, veel goede moed vandaag, hè? Ik Ja, dankjewel. Dag. Bon, wie is die straffe voetballer die volgende week trouwt. En waar onze Kim van de Goede morgen naartoe mag? Want die is uitgenodigd. Er zijn een paar gokken binnengekomen. Goedemorgen, Mario Karton uit. Poperingen. Wie denk jij? Goedemorgen, Goeiem. iedereen. Ja, wie denk jij dat die voetballer is? Uh, ik dacht aan onze nationale doelman, uh, Thibaut Courtois. Jij denkt Thibaut Courtois? Philippe de Maaier uit Mechelen, wie denk jij? Ik denk Lukaku. Lukaku, ook een internationale ah, Ja, Met T. Stallion. Ah ja. Is hij aan het daten. Bom, vertel het ons Kim. Naar welke... Ik ben uitgenodigd op ja. het trouwfeest van Thibaut Courtois en Michel. Goedemorgen, Ja, wat een man. Veel vragen, veel vragen. Zet een beetje luider. Want onze nationale doelman. Ja, je kent die natuurlijk. Kijk, we zien hier een foto van Thibaut Courtois. Van Thibaut en Michel. Zijn heel knappe toekomstige vrouw. En die hebben ook al een hondje gemaakt, zie ik. Ja. Dat is ook mooi om te zien. Goed. Lijkt op hem. Ja, maar ja, wat wordt dat voor iets? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het, dat het heel leuk gaat worden. Uh, het is uh, niet achter de hoek hier, dus daarom ga ik eventjes weg moeten. Mogen we al weten waar het is? Uh, ja, mag ik dat al zeggen? Ja. Van mij wel, ja. Ah, wel, uh, wij vliegen eerst op Palermo en vandaar gaan we met een zeilboot naar... Uh, jij bent al aan het lachen, hè. Naar Saint-Tropez en dan naar Cannes. En daar ergens gaat het uh, eerst een beachparty door en daarna een oh. trouwfeest. Het is het, vooral duidelijk, want jij bent een week weg. Dat is een feest van meerdere episodes. Ja, goh, het is ook de moeite niet om te vliegen voor twee dagen. Hè. Dat is voor het milieu niet goed. Dus dan uh, gaan we er alles uithalen wat erin zit en alles meedoen, alles meemaken. Ja, maar wie gaat daar zijn? Ja, het is een beetje een probleem. Het is geen probleem, maar ik ken niet zoveel van voetbal. Dus daar, daar gaan waarschijnlijk wereldtoppers zijn uh, die ik niet ken. Uh, ja. Dus ik ga nog een beetje zo'n Panini-boek moeten uh, zoeken en mij uh, informeren. Maar ik heb mij laten vertellen door mijn man dat Benzema, uh -huh. Modric Hazard, naar schijnt gaat uh, Max Verstappen er ook zijn. Dat is Max voor de 1. Ali. Uh, maar ja, wie weet. Oh, ja, fuck, ik weet ik het ook goed. niet. Ik ken heel de gastenlijst niet, maar ik denk dat, dat er wel heel wel. bekende mensen gaan komen. Ergens midden ja, volgende week... Ja, en ik week. natuurlijk ook. Ja, ja. Ergens midden volgende week dan ben je er. Dan ga je ons elke dag op de ja. hoogte houden. Uh, dan ben jij ja. er niet. En uh, in de ochtendshow. Maar daar hebben we een oplossing voor. Dat zal later ja? wel blijken. Ik ga je toch even kijken. Ik kan meekijken in de app van Radio 2. Of je ze ook kent van zien, want dat is belangrijk. We gaan je een beetje helpen. Uh, bijvoorbeeld, wie is dit? Oh nee, hè. ik moet nog oefenen. Ik uh, ben Zemma. Ja, dat is juist. Ja, dat is. Uh, Karim Benzema, Franse superster, heeft ooit bij hard Real Madrid hard. gespeeld bij uh, Thibaut Courtois. Uh, vorige week nog transfer naar Saudi-Arabië. Zou waarschijnlijk komen. Oké, okay, de volgende. Wie is dit? Oh, ik ken die man niet. Uh. <lacht> Geen idee. Het is een Kroatische middenvelder. Ja, hij is vorige week getransfereerd voor heel veel centen. Is dat hij? Nee, nee, nee. dat, dat, dat was Benzema. Heb je zijn naam al gezegd? Je hebt zijn naam gezegd, ja. Modric. Dit is Luka Modric. <laughs> ja. Dus die gaat de waarschijnlijk eens ploegmaat van Real Madrid. Het is goed dat we wel even oefenen. Hè, als hij dan naast mij zit voor de oesters. We hebben we er nog eentje. Wie is dit? Oh nee, geen idee. Dat? Nee? Nee. Doe eens een gokje. In welke ploeg zou hij spelen? Hoe weet ik dat nu? Nee. Schammer. Dit is uh, Wim Bokla, dus een aanvaller van Eendracht-Mazenzelen-Opwijk. Eerste provinciale. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk gaat hij niet komen. Maar je weet het nooit natuurlijk. hè? Nee, dat niet. Je weet het hè. nooit. Maar vooral ja, wat iedereen zich afvraagt, Kim. Wat ga je die mens kopen? Ah, wel, dat vraag ik mij ook heel erg af. Want je wil natuurlijk altijd voor een huwelijk iets leuk geven. Maar ja ik denk dat hij al heel veel gekocht heeft. Ja? <laughs> dus ik had aan zijn papa gevraagd uh, waar denk je dat hij blij mee is? En hij zei, ja, iets klein origineel. Ja, oh, hallo. Oh. Dus ik zou, het zou wel leuk zijn als ons luisteraar even mee kan helpen, een aantal tips geven in de app en dan uh, raak ik misschien wel geïnspireerd. Oh, ik vind het wel een heerlijk Shelby's nieuws. Maar niet hij te gaat, duur, hè. Je gaat naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Iets in... klein origineel is ook een God. diamant, hè. Dat niet, hè. Lieve luisteraar, welk cadeautje koop je voor onze nationale doelman die alles al heeft? Alles al. Je mag het nu even delen in de app van Radio 2. We gaan je zo meteen even helpen, daarmee. We hebben een kleine hulplijn. Ik vind het tof, dankjewel. Ja, we hebben een kleine hulplijn. Ja, ik vind het echt moeilijk. Kom maar op met die cadeautjes. Allee, hè? In de app. Het cadeau is binnengekomen. Ik had, ja, we gaan het zo meteen even delen. Maar uh, oh, het is te veel. Er komt heel veel binnen. Ik, ik moet wel even zeggen... Ik ben overweldigd. Frank Compenolle, die laat nog weten, ja, Peter vergeet ook niet de mensen die aan het spoor werken in deze warmte. Daar mogen ze dus geen korte broek dragen. Ja, amai, die voetballers ook meer geluk. Maar toch een heerlijke brok Sport en Society News. Kim, die gaat volgende week naar het huwelijk van onze nationale doelman, Thibaut Courtois. Is een hele week niet in de show. Nee hoor. Maar, dat lossen we op. Maar, oh jongens, welk cadeautje neem je mee? Oh, het is eindeloos. De, met stip op één is toch de mok. Ja. Dat heeft hij niet. Dat is waar. Hè? Die kan ik wel meenemen. Hè? Anders moet hij meespelen met Punto Punto. Maar ja, daar ja. mag geen tijd voor. Nee, dat ja. En de kans dat hij die... Nee, dat gaan we niet zeggen. Nee. Uh, uh, en wat, wat, wat kwam er ook binnen? Uh, een bon van de, de Leijze, waar ik eigenaar van ben. Ja, goed. Is natuurlijk goedkoop, heel slim. Ja. Uh, streekproducten. Leuke streekproducten hier uit België. Misschien ja. dat hij dat mist. Kan misschien een frietje meenemen of zo. Is dat? Uh, wat kwam er nog aan? Christian binnen? zegt ook: een geluidsduifje een in kristal. Zal hij waarschijnlijk inderdaad. Zielklaas, een bon om te potten bakken met zijn tweeën als ze in België zijn, vind ik ook wel goed zo. Dat soort dingen. Een ballenvanger hem laten tekenen en dat in een kader steken, zegt uh, Juanito. Maar, de, ja, sorry. Het is een beetje een platte. Ik komt uit Veurne, Het is ja, van ik... David. Maar ik vind hem wel heel grappig. zo. Die, uh, ja, je mag hem voorlezen. Wat, uh, wat is een goed cadeau voor die boek? Wat heeft hij nog niet? Waarom moet ik hem weer voorlezen? Ah, dat is zo gemeen. Omdat Charlotte... Ja, natuurlijk. Hij komt van David uit Veurne, Niet van mijzelf. Die zegt een butspluk in de vorm van een wereldbeker. <tie> <tie> uh, Peter, <tie> maar het is Radio 2. Ga jij even uitleggen wat een butspluk. is? <tie> Badplak is, um, ja, dit is een badplak is een aanvulling. Een anaal speelt. Aanvulling op wat? Een anaal speeltje. Voilà. Ja, dankjewel. Charlotte, je moet hem niet helpen. Ik wou hem even niet weten. Morgen, morgen. Ik stel me ook voor in de vorm van een wereldbeker. Maar bon, vooral. Um, gelukkig, gelukkig zijn er mensen die weten hoe je dat doet. Zo'n speciaal huwelijk. Isabel Koppens is etikettenspecialiste. Hij werkt voor Gracious Manners in Zaventem, een soort ja, etikettenbedrijf. Dag, uh, Isabel, Goedemorgen. Dan gaan we allemaal een heel goeiemorgen. Ja, zeg, misschien beginnen. Wat moet Kim zeker aantrekken op dat ja. huwelijksfeest? Um, wel, de vraag is eigenlijk of er een effectieve dresscode op de uh, ja. uitnodiging vermeld staat. Want dan is het wel zo beleefd of zo respectvol van ook effectief die dresscode te volgen, denk ik. En, maar ik weet is de niet dresscode? wat er juist vermeld staat. Ja. ja, de dresscode is zeer duidelijk voor de beachparty. Uh, kleurrijk en in het lang en met hoge hakken. Dus ik ga een beetje afzien. Op het front. Uh -huh. Ja, maar er zal een vloertje gelegd worden en zo. Ah, ja, okay. En dan voor het feest zelf ook in het lang. Voor de, voor de mannen een smoking en uh, voor de vrouwen ook... Uh, Hoge hakken. Oh, leuk. Het dus is wel vrij duidelijk. Ja, goed gedaan. Ja, Kijk. Zeg, ja. maar dat ja, cadeau. Ja, inderdaad handig. Dat cadeau. Ja. Wat moet ik halen, Isabel? Help. Ja, dat is inderdaad niet zo, niet zo heel gemakkelijk altijd. Hè? Voor trouwfeesten uh, is dat een van de meest gevraagde vragen van wat moet men effectief gaan geven als cadeau. Uh, zeker bij geldbedragen uh, of bij andere dingen. Ik denk hier persoonlijk zou ik proberen de focus te leggen op het uh, belevingsaspect of op de ervaring uh, die, mm. dat, die dat ermee gaan gepaard gaan uh, Ik heb daar net al een aantal voorbeelden gehoord van gaan pottenbakken zo. Het mm hangt -hmm. natuurlijk wel effectief af van hoe goed men die persoon kent. Uh, hoe goed dat Relatie is. Maar ik zou in dit geval zelf ook uh, de focus durven leggen op uh, de algemene ervaring. Om samen met die persoon iets te doen, een cadeau te geven waarvan je weet uh, dat die er eigenlijk echt heel blij mee gaat zijn. Ja, okay. En dat het een uh, extra ervaring of beleving gaat Ja, maar zijn. moet je toch een soort ja. belevingsgevoel hebben? Kan je, kan je... Ja, want zo'n centje storten, al ja. ja dus gaat hij weinig aan ja, natuurlijk. Oh, maar dat ligt jongen. altijd net iets moeilijker. Hè? Dat er, een, er zijn er een Absoluut. heleboel feesten zo. Uh, hoe ziet dat zo klinken met elkaar? Gebeurt dat nog op zo'n feest? Goh, klinken met de glazen. Uh, bij formele gelegenheden ga je dat eigenlijk niet meer zien. Uh, mm. Het is zo dat het correcter is om gewoon het glas te gaan heffen. Ja. Uh, als we gewoon klinken van de glazen, dat is eigenlijk een gebruik dat in de middeleeuwen zou ontstaan zijn. Uh, ik zeg wel zou, want het zou ook een beetje een urgent legend kunnen zijn. Ja. Maar het is zo dat als men vroeger, ja, men had wel eens de gewoonte van elkaar te gaan uh, vergiftigen, dat het zo zou geweest zijn. Moest ik met iemand uh, een glas gedronken hebben of een beker gedronken in die periode beter, ja. uh, dan dan zou ik een beetje van mijn beker in, het, in de beker van die andere persoon gegoten ah, hebben. Die persoon ja, dat zou dat hetzelfde bij mij hebben gedaan. Dat is van voor en corona. Om... Dat, gaat niet, gebeuren. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren, het is dat. Oh, okay, ja. Nee, maar het is dus een gewoonte die zou verwij verwijzen naar het vergiftigen van elkaar. Dus zo'n zou een beetje een teken van wantrouwen zijn. Okay, okay. Tegenwoordig gaan we gewoon de glazen heffen en elkaar daarbij aankijken. Oké, okay, dat ga ik zeker doen. Maar ik heb nog een probleem, Isabel. Ik ken eigenlijk uh -huh. niets van, voetballer, van voetballers. Waarover moet ik dan praten met die mensen? maar ik, ik zou je een heel klein beetje proberen voor te bereiden, uh, van toch een beetje in die context te zitten, en daarnaast uh, is het feest zelf een ideaal onderwerp om het over te hebben uh, de locatie, hoe zij op het feest terecht zijn gekomen, uh, ja. hoe zij de personen uh, van het vrouwfeest kennen Dat kan uh, en ik, al ja. die luchtige topics zijn ideaal om het met mensen over te hebben die men uh, niet echt kent en dan dranken en een heisje. komt helemaal goed dankjewel Isabel <laughs> Koppers, etikettenspecialiste van Gracious Manners ja jongens, met heel veel plezier Dank je oh. wel. Deze komt morgen. RG en Maxine. Ook een verloofde. Ja, die gaat ook trouwen. Misschien kan ik nog een uitnodiging versieren morgen. Zwart of wit We zitten tussenin en in een grijs gebied Alle we het Ook al mag het niet Wil je nu nog meer Dus ik twijfel niet Hou me vast In de stilte Tot het donker Het licht weer verrast Minder praten Want de stilte In de stilte weet ik wat ik verlang Ik wil gewoon Zie Zwijgen, ik wil horen, zien en zwijgen Dus blijf je vanavond bij me Ik wil horen, zien en zwijgen Morgen in de show. Dus Reggie en Maxine horen zien en zwijgen. Kan kwam nog een belangrijke vraag binnen van Matthias uit Olen. Ja, de hamvraag is natuurlijk, hoe kent Kim Thibault met heel veel vraagtekens? Dat verhaal hoor je dan zo meteen na acht uur zien. Well, het is een uh... ah, goed verhaal. Bestaan nu je Doviekeuken en krijg... Gratis plaatsing, gratis vaatwas en een gratis inductiekoopplaat. Wij maken uw keuken in België.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 De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza was hier. Vakanties weg van de massa op een uniek plekje. Bekijk nu het aanbod op elizawashere.be. Ja jongens, het geluid van een ijskar. Oké, okay, dat zit nu in je hoofd. Daar gaan we het straks even moeten over hebben. Maakt niet. Elke dag, voor twee.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 Jurgen de Mesmaker is schuldig aan moord op zijn toenmalige vriendin Ilse Uitersprot, de vroegere burgemeester van Aalst. Volgens de jury heeft hij haar dus met voorbedachte raden gedood. Hij stapte zelf naar de politie na de moord, maar hield vol dat hij niet had nagedacht over wat hij had gedaan. De jury denkt daar anders over. En de kinderen van Uitersprot zijn tevreden, zegt hun advocaat Antoni Malego. Tevreden, ja, inderdaad, gerechtigheid en opluchting gerechtigheid dat het moord is, opluchting dat het moord is. Het is ook correct dat het moord is. En ik denk dat het dat of terug nogmaals bewezen heeft dat een jury zeer goed een dossier kan inschatten en tot een juiste beslissing komen. Straks beslist het Tassi welke straf de mesmaker krijgt. Hij riskeert levenslang. In Merksem in Antwerpen is gisteren namiddag een jongetje van twee uit een raam gevallen van op de tweede verdieping. Het kind raakte zwaar gewond en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Het gerecht gaat uit van een tragisch ongeval, zegt Wouter Bruins van de politie. Ja, die feiten zijn natuurlijk heel ernstig. Dat wil ook zeggen dat we gaan kijken wat er zou kunnen gebeurd zijn. En onder meer het gerechtelijk lab is gisteren ter plaatse gekomen voor bijkomend onderzoek. Maar uit dat onderzoek en hun vaststellingen en de verklaringen van bijvoorbeeld getuigen heeft de politie een parquet geoordeeld dat het echt gaat om een tragisch ongeval. Gemeenten werken al maar meer met freelancers of werknemers van externe firma's en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten is daar bezorgd over. Er worden bijvoorbeeld freelancers ingezet om bouwvergunningen te beoordelen. Gemeenten vinden daar nog amper personeel voor. Nathalie De Bast van de VVSG is bang dat de gemeenten op termijn geen expertise en ervaring meer in huis zullen hebben. Het is voor steden en gemeenten belangrijk dat ze de dienstverlening aan hun inwoners kunnen blijven garanderen en dan is ook te begrijpen dat zij soms, als ze met een acute situatie zitten, dat ze een beroep doen op interim te werkstelling. Maar dat mag allemaal niet te lang duren, want het is ten eerste veel duurder en ten tweede betekent het ook dat know-how de organisatie veel te snel verlaat. Mensen die uit de Europese Unie komen, zijn in ons land veel vaker aan het werk dan mensen van buiten de EU. Dat blijkt uit een grote enquête van het statistiekbureau Stadbel. Wie afkomstig is uit Marokko, Algerije en Tunesië, heeft al de helft een job en Congolezen en Rwandese scoren iets beter. De voorbije jaren gingen al maar meer mensen uit landen als Polen en Roemenië aan het werk en drie op de vier hebben een job, zegt Astrid de Pikkeren van het Stadbel. Daar zien we dat de kloof in de werkgelegenheidsgraad eigenlijk volledig gedicht is en dat die op hetzelfde niveau zitten als voor personen met een Belgische herkomst. Nu, dat zijn ook wel vaak personen die omwille van werk naar België gemigreerd zijn. Dus dat speelt ongetwijfeld een rol. In het zuiden van Oekraïne zijn een heleboel landmijnen weggedreven na de instorting van de Kachovka-Stuudam, en de overstromingen die daarna kwamen. De Oekraïnse grenswacht zegt dat de mijnen naar de Zwarte Zee drijven. De voorbije dagen zijn er al zes aangespoeld in Odessa. Dat is op 200 kilometer van die stuwdam. Er zijn ook al explosies gezien in het water, mogelijk omdat de mijnen ergens op botsten. En de basketballers van Denver Nuggets hebben hun eerste titel ooit in de NBA gewonnen. Dat is de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld. Ze versloegen de Miami Heat met 94-99 en de eindstand daar was 4-1. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Buiten zijn bad Netenpark in Herentals is al dringend op zoek naar redders. Er zijn er te weinig waardoor het bad op zaterdagen gesloten moet blijven. En in 30 gemeenten rond Antwerpen start de afvalophaling vandaag een uurtje vroeger. Intercommunale Igian wil de hitte voor zijn. Het wordt dan ook een hete zonnige dag tot 30 graden. Vannacht koelt het geleidelijk aan af richting 17 graden. Ook de komende dagen krijgen we hetzelfde droge, warme weer. Meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door in de app van 14 Nieuws. Mona van het verkeer het is 4 over 8 intussen. Hoe druk is het nu? Oh, man dat is er nog niet. Dat kan gebeuren natuurlijk. Het staat bijna 300 kilometer file. Op dit moment kun je zien op de kaarten vanuit verkeer hoe druk het precies is. In Brussel zelfs meer dan twee uur file tussen de keizer Karel aan de Kunstwet Tunnel. Die is dicht richting Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd. In Anderlecht is op de Nienhofse steenweg één rijstrook dicht. Ook een ongeluk aan de Prins van Luiklaan. Daar is meer dan één uur file vanaf Dilbeek stelplaats. Dan een half uur op de binnenring rond Brussel tussen Iteren en Huizingen. Nog twintig minuten van Groot tot Vulvoorden. De buitering dan, een half uur van Waterloo tot Saventem. En dan... In Huizingen de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. Bijna een half uur trager vanaf Anderlecht. Dan naar Brussel op de E40 vanaf Erpenmeren. Drie kwartier in de file. Enige vanaf Mechelen-Zuid. In Vilvoorde is de rechterijstrook dicht door een kapotte auto. staat 20 minuten file. Dan nog eens E314, ook een half uur tussen Tiltwingen en Wilselen. E411, bijna een half uur vanaf Overijssen. Dan in Assen, daar is de boel daar omhoog aan het komen. Op de N9 door de hitte in de Kortemansstraat. Daar sta je ook een kwartier. Een kwartier stil. Dan naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals West een half uur extra. Op de E17 vanaf Haasdonk een kwartier. En dan de ring rond de Antwerpen naar Gent. 20 minuten trager tussen deurne en de Kennedy tunnel Dan een half uur file op de E313 van Antwerpen naar Lummen. Tussen Ham en te Senderlo. Doorwerken is dat allemaal. Die is een gedoe, hè. Willems. Kies Willems. Leef slim. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Bon, we weten nu al dat jij een, een ervaring kan kopen voor Thibaut Courtois of kan meebrengen. Een bom van uw supermarkt vond ook een van de beste. goedemorgen, morgen, Mok. Kun je zeker mee. Samen shoppen, straks meer daarover. Jouw Ah, en nu gaat de zon beginnen te schijnen, zie, want dit is Ryan Paris. Hij zag er in de jaren tachtig ook uit zoals je denkt dat hij eruit zag. Met een, een, ja, een open rug vooraan. Zo, snap je wat ik je <lacht> wil zeggen? Zo? Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je begint. Ik ga maar net over kleren bezig en uh, open ruggen. Maar die had zo'n uh, ja, zo jas met een... Uh, ja, een grote veekracht tot aan je navel. Borst daar tot aan zijn navel en dan zo'n bondje langs de kant ook. <lacht> Ryan Paris. Top song, hè. Kim. Hè? Mm, ja. ja. Ah, ik vind het heerlijk, dat doodje vita. Het is vandaag eh, dinsdag 13 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de moordenaar van ex-burgemeester Van Alst, Ilse Uitersprot, wel degelijk voor moord is veroordeeld. Vandaag weet hij eh, welke straf hij krijgt. De zon blijft schijnen en als het toch te warm is, goeie tip. Eh, vanavond zie je de laatste aflevering van Mirakel 71. Je ja, het programma van regisseur Nathalie Bastijns, die was hier onlangs. Die heeft MS en wou naar Lourdes gaan om te kunnen genezen. Het is waarschijnlijk niet echt gelukt, maar het is wel een heel mooie televisie geworden op was ja. vanavond. Maar het nieuws van de dag. Kim, jij gaat naar het huwelijk van topvoetballer Thibaut Courtois. Zeker weten. Mathias die vroeg zich nog af, ja, hoe kent Kim Thibaut? Eigenlijk, uh, mijn man werkt in, in, uh, in de voetbal. Ik zal het zo zeggen. Dus uh, hij werkt vrij veel samen met Thibaut en zijn papa. Dus ja. op die manier uh, kennen wij hen. En mag jij naar het trouf is dat ma maanden, ging ik bijna zeggen, dagen gaat duren. Je bent hier ook heel de week niet. Um, nog ja, een, een goede tip van Tony als cadeautje. Ideale cadeautjes van een voetballer. Ik dacht, een handspiegeltje. Kan hij continu zichzelf bewonderen. Of anders een slazwierder. Vind ik raar. Ja, ik weet het niet. Ja, is dat, ik denk niet dat hij al... Dat doet. is voor iedereen handig, hè? Ja, dat is waar, ja. ja. Johan Verbeke zegt ook nog een toiletzakje van Louis Vuitton. Maar ja, dat kost al wel wat, denk ik niet. En dat heeft hij vast wel. ...gaat eens googelen. Ja, probeer eens, kijk eens. Mijn gedacht, mijn gedacht... Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht... Ja, maar, ja, maar zeg, is echt wel gedacht? En het moment dat je de radio toch een beetje luider zet... ...om mee te discussiëren... ...en vanmorgen doen we dat met een collega van ons... ...Radio 2, David van Otegem. DJ, goedemorgen... Goedemorgen, goedemorgen, Hallo. Van spits, zo meteen om, uh, om vier uur natuurlijk. Zeg David, uh, populaire avond DJ, maar hier mag je ook even heel onpopulair zijn. Ja, ja zeg, hallo. Wat is jouw gedachte? Ja, ik, ik hoop dat ik inderdaad niet de, de zure buurman uh, word hier, maar ik vind dat ijskarren te veel lawaai maken. <laughs> niet, okay. niet, alle, niet alle ijskarren, maar sommige ijskarren hebben een geheugen. Dus die weten... In welk huis kindjes gekocht hebben in het verleden. Ja? En die blijven daar staan om dan fanatiek te bellen of uit te he? maken. Ja. Ja. Ja, ja. Ik heb er hier, ik heb er hier al eentje in de buurt en een paar huizen verder, wonen kinderen. En die weet dat dus, dat die, dat die regelmatig kopen, en die blijft dat dan staan om lawaai te maken. En dan denk ik van, rijd toch door gewoon. Maar ik vind het niet erg, dat ik vind het, in principe vind ik het niet erg dat een ijskar lawaai maakt. Maar, maar oké, okay, ja, als het geluid aanzwelt en dan weer uitdooft, dan is dat draaglijk. Maar als zo'n ijskar blijft staan, omdat die weet dat daar kinderen kopen, dan, ja, dan kan het echt voor heel lang zijn soms. En is het een, een, een belletje, een muziekje, of, of roept ja, ja, iemand een, door de ik micro? Ja, het is een manueel, ja, manuele bel, zo. En ah, dit die, is niet die dit. wordt zo heel fanatiek. Ja, en als die kinderen... Ja. <lacht> dat dat dat is, oh nee, stop, stop. <lacht> Sorry, sorry. Oei, oei. Stop. Ja. Ja. Traumas. Nu, hoe nee, lang dan, blijft die dan ja. staan, David? Ja, toch een paar. In mijn, in mijn hoofd is dat... Uren. <laughs> <laughs> <laughs> maar dat zal oh, waarschijnlijk dus. maar een paar seconden zijn. Dat nee. Ik. Maar dan kinderen. <laughs> <die met die. laughs> Ja, je moet, je, moet, je moet weten dat kinderen niet elke dag of elke week zo ijsjes willen. Zo, maar die, die willen dat precies niet zo geloven. En dan is dat dus als een fanatiek aan die bel te trekken. Ja, ja, zo, David, dat, kinderen ja, die niet tot, elke die, week ijsjes kopen. willen. Huh? Ja, ja, nieuwsflash. Huh? Waar vind jij die? Of die mogen Of niet mogen. Dat, dat waarschijnlijk. Ja, die, die willen dat elk uur mogen. mogen, ze mogen niet nou, dus, ja, ja. Maar goed verhaal wel. Dus vat even samen. Jouw gedacht vanmorgen, David van Oetinchem. Dus... Sommige ijskarren maken veel te veel lawaai. Oké, okay, dat is een heerlijk structuur. <laughs> Zometeen okay, is er ja, toch een is oplossing voor. Er moet een oplossing voor zijn, zo'n app of zoiets. wel, we gaan het even zoeken, ja. zie. Dankjewel ja, ja. om het even te delen. Okay. We delen het ook met de luisteraar vanavond. Spits, vanaf 4 uur. Veel succes ermee, David. Fijne ochtend. Yo, merci. salut. Dus, goede ijskarverhalen of uh, dingen die je hebt meegemaakt. Of misschien een oplossing voor David zijn probleem. Ik vind het zo droevig. Dat is toch, als kind heb je daar toch herinneringen aan, het geluid van de ijskoker. Dat, dat was toch iets, zo oh yes, mijn kinderen die, ja, die zitten daar echt op te wachten. Dus ja, ik vind het niet zo storend. Even delen in de app van Radio 2. Zien we een oplossing vinden voor hem? Komt goed hè? Komt goed. DJ's helpen DJ's en luisteraars al helemaal. Nee, van Miley Cyrus, This is Jaded. I don't wanna call and talk too long. I know it was wrong, but never said I'm sorry. Oh yeah. yeah. Every het van Miley Cyrus. 18 over 8. Net hadden we collega uh, David van Otegem. Die vindt dat sommige ijskar een beetje een irritant geluid maken. En dat ze veel te lang blijven staan aan zijn deur. Of toch in de buurt van zijn deur. De reacties van de luisteraar die binnenkomt. Heel mooi om te zien vertellen, Skim. Edile hey, Kok, uh, die zegt, ja, sommigen rijden ook nog rond terwijl de kinderen al slapen en dan maken ze ze terug wakker. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Dat is niet leuk, hè. Gunter uit Antwerpen, die zegt, de crèmcar komt rond 22 uur bij mij. Maar ja, ik kan dan geen ijsje meer gaan halen, want dan heb ik geen broek meer aan. <lacht> Dimitri Mol zegt dat hem een paar cornetto's in zijn oren steekt. Dat gaat er toch over. <lacht> En uh, ja, Jurgen zegt bijvoorbeeld, het ergste is dat hij door, door de straat hoort rijden, of ergens hoort rijden, maar nooit in jouw straat. Dus dat je die dan moet gaan zoeken. Ah ja, van die meest onmogelijke uren, op het moment dat je denkt, van maar nu heb ik geen ijsje nodig. Ja, dat is, uh, ik heb dit de voormiddag, om, om tien uur of zo. Maar dan doet hij... Ja, ik ben altijd gaan werken, dus dat weet ik Kijk, niet. Hier rijden ja. die al om tien uur s ochtends rond? In de zomer zo, ja, ja. Dat is wel vroeg, hè, voor een ijsje. Het is dat. Maar goed, het, het beste, en die is, is een paar keer binnengekomen. Ik ben in shock. Maar compleet in shock. Oei, oei. Ja, zelfs in shock. Zo, zo, zo snel ben jij niet in shock. Nee, maar ik had er nog nooit van gehoord wat de mensen en kinderen durven wijzen ah, te maken ja. over ja. de ijskar. Ja. Dat wil je horen. Over zes minuten, dan val je van je stoel als je erop zit. Christel van Dijk kijkt in de spiegel en ziet... Lin Wezenbeek. In 1987 was ze de mooiste van het land. En dat was de start van haar rijkgevulde carrière als schermgezicht. Maar hoe kijkt ze naar zichzelf en naar het leven? Ik had vroeger een hele mooie mond, vond ik. Mijn jongste dochter heeft dat ook zo volle, volle lippen. Ik heb ook het gevoel dat ik zo spreekwoordelijk nog over een huis kan spreken. Christel confronteert Lynn Wezenbeek met zichzelf. De Spiegel, een podcast van Radio 2. Beluister alle afleveringen nu in de app van VRT Max. Willems. Wil je ruimer en comfortabeler wonen? Dat kan, dankzij Willems. De Belgische marktleider in energiezuinige verandas en woonuitbreidingen.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 So, jullie morgen morgen. Beter en Kim. Laat die uh -huh, uh -huh. Rihanna. uh, -huh, uh -huh. Good girl going back. Uh -huh, uh -huh. Take 3 uh -huh. Action. uh, -huh, uh -huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like to Dallas Jones. When the clouds come, we go.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 you need me there, with you I'll Cimbarella van Rihanna. Goedemorgen, morgen. Zeg, Rihanna, zou die naar het trouwfeest van Thibaut Courtois komen waar jij naartoe gaat, Kim? Ik ga het u allemaal weten te vertellen. Ik weet het niet. We gaan toch wereldsterren komen ook? Ik denk het. Ik, ik weet het niet, ja. ja. Volgende week alle nieuws daarover hier in Goedemorgen, morgen. Daarnet hadden we collega David van Otigen van Spits bij Radio 2 en die had een heel duidelijk gedacht. Um, ja, het is soms heel irritant om een ijskar door je straat te krijgen, komen goede reacties op, hoor. Pieter Asselberg uit Gent zegt elke zondag ijskar met Ice Ice Baby een half uur lang. Mijn kat wordt er zot van. Ja, dat soort dingen. Ja, uh, Annie Zoete zegt dat ze het wel kan begrijpen Goedemorgen, Peter en Kim Ik vind dat ze mogen rondrijden Maar niet zo lang blijf, mogen blijven staan Want dan is dat zo net een winkel Waarvan je voelt van Ja, ik ben een beetje verplicht om binnen te gaan Oh ja, moet je nooit verplicht voelen hè? Er zijn blijkbaar ook ijskokarren Die dan aan een school staan Als de school uit is Dat is natuurlijk wel ja, heel lullig Dat is juist, bij ons doen ze dat maar daar ik denk je dat... raak je als ouder niet voorbij. Hè? Ik ja. Vind... ja, ik negeer dat altijd. Mijn zoon heeft dat nog altijd niet door, maar dat gaat niet... ik heb ook nooit geld bij. Dus, uh... o, die ziet niet dat dat er staat. Nee, nee, nee, nee. We rijden heel rap met de fiets daar voorbij. <lacht> laat het Lex, ik uh, laat je weten <lacht> dat de Escoar er elke dag staat. Er staat ook. Nee, op donderdag, denk ik, staat ook altijd zo'n heel lange rij. En dat... dit is van een goede Dirk Wijn uit Sint-Gilies Dirk. Hey, goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Goeie tip zeg, want er zijn heel bijzondere ijskookkarren. Vertel eens. Wel, bij ons is er een ijskokar en die kan je oproepen met een app. Dus als je zin hebt in een ijsje, dan kan je via die app kijken waar die is en dan kan je die oproepen en dan komt die bij jou aan de deur. Geweldig. Dat is handig. In Sint-Giliswaas is dat. Ja, ik denk dat hij ook wel in uw beurs ergens komt, hoor, Peter, want die komt van Sint-Niklaas. Dus. Ah, is dat van welk merk is het? Of van welke? Foubert, Foubert, duren. Ja! Ken je ja, dat? Ja, Foubert mogen geen reclame maken, maar het schijnt dus het beste ijs van het Waasland te zijn. Ah, kijk. Uh, dat klopt klopt. ja. ja ah, goed. Ik kan het met de ijskoker. Goed systeem, ja. En dan uh, bijvoorbeeld je hebt een feestje of zo, dan komt hij aan de deur, uh, dan kan je daar dan, uh, een dessertje nemen. Hoe tof! Dank je wel, Dirk. Ja, dat is echt handig. Ook een oplossing voor, uh, voor David, zijn probleem. Um, maar dit, jongens, ja. Dit is echt... Ik ga er even een vrolijk muziek in ondersteken, want ja. ik was in shock. Er zijn mensen die hun kinderen dingen wijsmaken. Ik zou het niet durven. En uh, de bozaardige mama heet Pia de Quint uit Ransd. Pia, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen iedereen. Goedemorgen. We hebben dit zoveel binnengekregen, Pia. Maar vertel eens, wat vertel jij aan je kinderen... Ik ben eerst al blij dat ik niet de enige ben dat dat doet. Maar oh. ik vertel mijn zoon van vier jaar dat oh. als het muziekje speelt, dat alle ijsjes op zijn. Oh. Monster! Oh. Ik ben een monster! monster <laughs> jij bent het monster dat voorbij rijdt en die zegt: de ijskoker staat er. Uh, laat leider wat zien over Pia. Ah, joh, maar het. Ja. maar, als, maar als, het, als het muziekje uitstaat en het karretje staat ergens, dan in een park of zo, ja. eh, dan kan je ijsjes kopen. Hè? Ja, ja, ja. ja. Oh, ik man. vind het wel slim. Ja, het is een heel slimme actie. We nemen het mee. En mensen. het klopt ook altijd, want je gelooft mij echt. <laughs> Wacht maar. Je hey. zegt dat zelf wel. Oh, spijtig. Het is helemaal op. Oh. <laughs> Daar gaat later in therapie nog een woordje over gewoond worden. <laughs> Pia, dankjewel voor je mooie verhaal. Heel fijne <laughs> ochtend Geen ons. probleem. Goeiedag. Hoi. Allee, jongens. Ja, kijk. Toch slim? Ja, het is heel slim. Heel Goed, ja. Hopelijk heeft David geluisterd en uh, weet hij wat gedaan, zie. Kijk, nog een ijsjesverkoper uit Nederland, Marco Borsato. Sleutels, vaste de deurknop heb ik in mijn hand. Staat hij weer aan die deur, jongens? <laughs> Duits. <laughs> maar ik twijfel of ik nog wel licht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Heb je hart zo lang niet open meer zien staan.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 stop careful. Marco Borsato, Armee van Buur vooral die Davina Michel, wat een stem! Hoe dan zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst nog Charlotte. Goedemorgen. Jurgen de Mesmaker is schuldig bevonden aan moord op zijn toenmalige vriendin Ilse Uitersprot, de vroegere burgemeester van Aalst. Straks beslist het Assisenhof welke straf de mesmaker krijgt en hij riskeert levenslang. En in heel wat gemeenten zijn de afvalophalers vanmorgen vroeger dan normaal naar het werk gegaan. Het personeel hoeft dan niet te werken op het heetste moment van de dag. De hele week zet je dus het best op tijd, je vuilnis buiten. Ah ja, Amma, ja, juist. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Harald Scherling. Het buitenzwembad het Netenpark in Herentals is dringend op zoek naar redders. Door het tekort kon het zwembad afgelopen zaterdag zelfs niet opengaan. De situatie moet dag per dag bekeken worden. Schepen voor Sport, Eva Brandwijk, legt uit bij RTV. Zeker met deze hete temperaturen, mensen snakken naar verkoeling. En uh, we kunnen het nu nog altijd niet gar garanderen. Dat komt er eigenlijk door omdat we met shopstudenten werken. En zoals iedereen weet, is het nu examenperiode. En dat maakt het voor ons heel moeilijk om redders te vinden. En niet alleen naar de jobstudenten, maar ook naar vaste redders zijn we ook dringend op zoek. Het is echt een knelpuntberoep geworden. De stad zal pas op het laatste moment via Facebook laten weten of je zaterdag buiten kan zwemmen. Voor jullie in augustus is er geen probleem met redders. Door het warme weer startte afvalophaling in 30 gemeenten rond Antwerpen deze week een uur vroeger. De vuilniswagens van Igean zijn al sinds zes uur uitgereden. Zo vermijden de ophalers de extreme hitte. putter van Twee, die een merkzaam uit het raam is gevallen, is overleden. Dat meldde politie en Parket. Het jongetje viel van de tweede verdieping in een pand aan de Zilvermeeuwstraat. Het gerecht gaat uit van een tragisch ongeval, zegt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.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 Vanaf september zullen de assize opnieuw plaatsvinden in het oude gerechtsgebouw aan de Britse Lei in Antwerpen. Het gebouw is gisteren officieel heropend na een renovatie die meer dan 15 jaar heeft geduurd. Assize-processen moesten de afgelopen jaren gehouden worden in een van de zalen in het Vlinderpaleis, maar zullen binnenkort dus weer worden gehouden in de monumentaalzaal van het oude gerechtsgebouw. Het Hof van Beroep verhuist in november naar de Britse Lei en verlaat dan de bouwvallige behuizing aan de Waalse Kaai.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 Een voetballer Pieter Gerkes verlaat landskampioen Antwerpen en trekt naar AA Gent. Dat maken beide clubs bekend. Gerkers, Gerkes speelde drie seizoenen voor Antwerpen en scoorde tien keer in 105 wedstrijden. Hij was einde contract en raakte dit seizoen geblesseerd. En dan nog het weer. Vandaag wordt het opnieuw enorm warm bij 28 lokaal, zelfs 30 graden. Komende dagen meer van hetzelfde. Meer nieuws uit je buurt lees je in de app van VRT Nieuws. En, uh, ja, een pittige ochtendspit zeggen ze daartegen al. Gisteren ook al Mona van het verkeer. Wat is er allemaal aan het gebeuren? Is dat het weer? Het weer. Ja, het kan, ik weet het eigenlijk echt niet. Er zijn heel wat lastige problemen die samenkomen. Nee. Ongevallen, tunnels die sluiten, zoals in Brussel nu. Twee uur file rijden tussen de Keizer Karelaan en de Kunstwettunnel. Die blijft afgesloten richting Zuid door een ongeval. In Anderlecht is op de Ninofse Steenweg ook één rijstrook dicht door een ongeval. Ter hoogte van de Prins van Luiklaan. Daar verlies je anderhalf uur al vanaf de Itterbeekse baan. En een half uur vanop de Louis-Mettewielaan. Rond Brussel is het daardoor ook erg druk. Tien minuten. De file rijden op de binnenring tussen Woutersbrakel en Huizingen. Verder op een half uur bij van Grootbijgaarden tot Vilvoorde. Op de buitenring verlies je drie kwartieren van Waterloo tot Saventem. Richting Brussel een half uur aanschuiven. Vanaf Erpenmeren. ook in Breendonk op de A12. Vanaf Mechelen Zuid tussen Tieltwingen en Wilselen. Vanaf Bertem, vanaf Overijse en op de E429 bij Halle. In Assen is het wegdek op de N9 naar Brussel omhoog gekomen. Door de hitte, dus door het weer. Ter hoogte van de Kortemanstraat, één rijstrook is daar dicht. Ook daar verlies je een half uur. Wie naar Antwerpen wil, die schuift een half uur aan vanaf Herentals West. Goed uitkijken in Londerzeel op de A12. Daar is de rechterij Strook dicht door een ongeval. En op de E17 nog 20 minuten bij vanaf Haasdonk. Op de Antwerpsring naar Gent vertraag je een kwartier tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En dan sta je nog eens een kwartier in de file op de E313 naar Lumme tussen Geel en de Centrolo doorwerken. Uh, daarnet hadden we dus een vrouw en die zegt tegen haar kinderen als de ijskar, als je het geluid hoort... Dan is het teken dat de ijsjes op zijn. Dat kan nog erger hoor. Mathijs van Overschelde komt uit Zonnebeek in West-Vlaanderen. Mijn ouders zeiden vroeger bij het muzieken dat het de viskar was. In plaats van de ijskar. Maar wat doen mensen en kinderen aan? Zeg, maar lach niet, Charlotte. Oh, maar ja, zo gruwelijk voor die kinderen. Ik vind wel. Bart van Grunderbeek heeft een punt. Hij zegt de ijskar, oké, okay, maar uh, is minder irritant dan de lood, zink en platte batteries. -car. Ken je dat niet? Huh? Jawel, bij ons is er zo'n... Ja, die komt dan zo langs en die, en die roept... Ja, dat is zo'n bandje dat speelt. zo Koper, lood, zink, ijzer. Koper, nee. lood. <lacht> en zo blijft dat maar gaan. Compleet ja? niet voor mij. Is dat niet bij jullie? Nee, wij zijn Marcel, maar dat is van lang geleden bij ons. Ja, bij ons is dat nog altijd. Komt hij okay. soms nog langs. Ziezo, bij deze zie. Uh, maar dus weten allemaal waar we nu zin in hebben.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 Graag de Subito Twist Edition en win tot 100.000 euro. Subito. Happy Go Lucky. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Uh -huh. and have we got news for you you better listen get ready all your lonely girls and leave those umbrellas at home all right it's rising mm. rising how low, oh, low uh -oh. girl according to all sources what sources now the, the place to we better Right wat je wil, de weather girls, it's raining men. Ik denk het aan een vuile molies. is. Toch? Ja, maar ja. Voor mij hoeft het niet. En wie gaat dat opkuisen allemaal? Oh, mannen genoeg. Lieve mensen, we waren net bezig over onze collega DJ David van Otegen van Spits bij Radio 2. Die wat moeite heeft met karretjes, met ijskarretjes. Nu, we waren erover bezig. Vroeger kwam, ja, alles werd rondgereden. Ja, wel, ik heb dat niet meer geweten. Misschien zo nog groenten en fruit, maar... Ja, dat vertellen soep. jullie allemaal, want ik vind het vindt superhandig. heb ik nog uh, meegemaakt, ja, soep. Soepkar, textiel, ja, werd in opgehaald en gewassen. Uh, ja, groenten en fruit. Er uh, was een viskar uiteraard ook wel op vrijdag. Die dan mosle, dat soort dingen. Maar mensen zijn niet meer zoveel thuis. En riepen die dan allemaal door zo'n zo microfoon? Ja, de bakker. De bakker die riep niet, maar die kwam gewoon aan huis leveren. Natuurlijk, waar we ook op kwamen, mensen zijn zoveel niet meer thuis. Alhoewel, met het telewerk... Misschien Kijk. terug wel. Gaat je in het marktje. Het zou kunnen, allemaal. Ga mm. jij een soepkar opstarten, Peter? Ah, ik zou het kunnen, misschien. Het zou eigenlijk wel kunnen, Ja? Ja, zo'n uh, soepkar. Oh, en jij dan heel de dag door die micro liet roepen oh. ja, Ik zou beginnen zingen ja. Wat ook, zou je hè? zeggen dan? Uh, uh, wacht even, denken. Uh, Goeie slogan. Uh, soep, soep, soep, hoera. Dat soort dingen. Nee? Dus... <laughs> ja, dus ik niet lang over nagedacht. Is... Ik denk er even over na. Ik denk er even over na. Komt goed. Hoe zit dat met die stormuur daar in Oostende? Daar gaan we straks naartoe. <laughs> vind hem goed, hè? Soep, soep, soep, soep, soep, soep hoera. Soep, soep, soep, soep, hoera! Mm, met kervel en prei. Maar dan word je blij. Uh, ik voel je wel. Ik ben haaien.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 Houston, wat kan ze zingen, zeg? Kigo. Haya love. het is 14 voor 9. Er komen nog heel veel dingen binnen van karren en auto's die vroeger rondreden met materiaal. Dus soep, vis. Dat was ook de scharen sleep. Die kende je niet. Nee. Ja, er was een man of een vrouw en die kwamen dan je scharen en je messen slijpen tegen betaling. Vliep de Bond uit Capelle in kant uit vroeger. Garnoot. Dat was een man met de fiets met een man En die verkocht vers gekookte garnalen. Ja, die zullen gekookt zijn geweest als je daar nu een paar uur mee rondrijdt. Oh, amai, en de brouwer, ja, natuurlijk. Dat, dat was ja, er ook, hè. Die komt nog langs, hè, denk ik, hier en daar. Dat gebeurt nog ah, wel, ja. Dat zie ik zie ook niet veel meer. En de melkboer, ja, voor de voortplanting. Joske Delcourt heeft wel een tip als slogan voor jouw nieuwe soepkar: voor als je met pensioen gaat, flexijobber. Ja. Zet je commentje klaar op de stoep, want hier is Peter met de lekkerste soep. Oh, oh, oh. Ik vind het goed. We zijn vertrokken, hè? Komt goed. We moeten naar Oostende, want in Oostende daar gaan ze een muur bouwen. Het lijkt wel een plan van Trump. Nee, nee, het is tegen de storm. Margot van de regio. En luister en kijk nu mee in de app van Radio 2 of op VRT1 kun je live zien. Uh, daar staat Margot van de regio en er staat ook een toerist naast haar, rechts van uh, met de zonnebril. Wie is die man? Uh, Margot, vertel eens dat is burgemeester Bart Tommelijn die de grootschalige oefening in de stad Oostende aan het aanschouwen is ze zijn hier op, op dit moment een, um, een stormmuur aan het opzetten een mobiele stormmuur die de stad moet beschermen wanneer er eventueel overstromingen komen. De laatste keer dat ze deze oefening gemaakt hebben was in 2016 en ze hebben ze ook al één keer moeten gebruiken in 2013, maar voor burgemeester Bart Tommelijn is het de eerste keer dat hij die oefening meemaakt. Wat een grootschalige operatie meneer Tommelijn. Ja, het is inderdaad een grootschalige het is ook volledig nieuw, want in de voorbije jaren zijn er ook vaste stormmuren bijgekomen. Dit is dus een nieuwe situatie. In 2016 was dat een gedeeltelijke opzetting van die stormmuur. Vandaag is het de volledige oefening. Dat betekent dat alles wat moet gedaan worden indien het springtij wordt en indien de waarschuwingen komen, normaal gezien één keer om de 60 of 100 jaar voor de 100-jarige storm, ja, dan moeten wij onmiddellijk klaarstaan om die stormmuur te plaatsen. En het is dus noodzakelijk dat we dat oefenen. Ja, en jullie gaan daar een hele dag aan bezig zijn met een equipe van 120 man ongeveer van de stad Oostende, want die muur is 900 meter lang. Ja, die muur is 100 meter lang en zoals ik zei, zijn er ook op bepaalde plaatsen al vaste stormmuren geplaatst, onder andere op Maria Kerke, waar in de voorbije jaren een stormmuur is opgebouwd en waar we werken met deuren die dan dichtgaan op een bepaald moment. Ook dat moet geoefend worden, dat die deuren wel degelijk dichtgaan en ja, daar werken dus 120 mensen aan mee van de stad Oostende in de werkelijkheid hebben we dan ook nog mensen van MDK, van de Maritemedienstkust en ook de brandweer die natuurlijk ook klaar staat in dergelijke gevallen. Ja, oefening baart kunst. Heel belangrijk, zeker bij overstromingen. Dan moeten we gewoon klaar zijn voor als het zover is. Wie kijkt, wie meekijkt. Wie... Ja, even meekijken. Die hier ook achter ons uh, staan. Voor wie niet kan meekijken, meneer Tommelijn, beschrijf ze eens. Wel, uh, wij we hebben ongeveer 400 van die uh, palen die in de grond uh, worden geplaatst. En dan hebben we uh, 2500 steunbalken. Dus van, van die balken die daar ingeschoven worden. En dat wordt dan nog eens uh, vastgemaakt met uh, uh, een paar uh, honderden bouten. Dus met andere woorden, uh, de mensen zijn nu begonnen. Ze plaatsen eerst uh, de, de steun en dan uh, schuiven ze daar die, die balken. In. ...en dat betekent dat we ongeveer op één meter hoogte zitten... ...zodanig als er uh, een overstroming is bij springtij... ...dat betekent dat als de wind uit een bepaalde richting komt... Uh, ...meestal is dat hevige storm vanuit het noordwesten... Of vanuit het, ja, vanuit het noordwesten. ...en je krijgt dat gecombineerd uh, met een uh, volle maanstand... Ja, ...dan krijg je natuurlijk uh, uh, heel hoge golven... ...en uh, ja, de bedoeling is natuurlijk dat dat daar niet overgaat... ...en dat de stad niet overstroomt zoals dat het geval is. En die één meter muur kan echt een verschil maken dat maakt heel zeker een verschil. We hebben vorige week, vorig jaar de Maasvallei weten overstromen en daar hebben we gezien dat soms één millimeter het verschil kan maken. Ja, die berekeningen zijn gemaakt op een aantal, op een aantal zaken die men kent. Dat zijn, dat zijn specialisten die dat hebben gemaakt. Die hebben gezegd: kijk, op bepaalde plaatsen moet de dijk worden versterkt. We kunnen natuurlijk ervoor kiezen om hogere dijken te maken en constant hogere muren te plaatsen. Maar dit is natuurlijk wel het meest praktische dat als er een uh, risicosituatie is, dat we die muur plaatsen. En dat maakt wel degelijk een verschil of een stad overstroomt of niet overstroomt. Laat ons hopen dat dat nog lang niet gaat gebeuren. Gaat u vandaag helpen een paar bouten erin te wijzen? Uh, nee, ik heb nog een heel ander druk programma. Het was de bedoeling dat we zeiden van kijk, we gaan toch een dag oefenen. Uh, uh, alles staat klaar. Dat is tien tot twaalf uur in principe dat men daarvoor nodig heeft. Morgen wordt hij dan terug uh, afgebouwd. Maar het is de bedoeling dat de mensen die er moeten uh, staan als het effectief crisis is. Ook weten wat ze moeten doen. Heel wat mensen werkten nog niet bij de stad bij de vorige keer 2016. Op deze manier kan iedereen te weten komen wat er moet gaan. Nu, in het echt natuurlijk, zal ik wel de leiding moeten houden en ja. dan de hele dag uh, moeten blijven. Ja, vandaar... Dan kunnen er geen vergaderingen in Brussel op de, op de agenda staan. Dat is, dat is belangrijk. Maar dus, uh, het is hier allemaal aan het gebeuren. Wie vandaag een dagje Oostende heeft gepland, die gaat zijn ogen hier kunnen uitkijken, maar je kan wel nog gewoon uh, op de dijk wandelen. Dat is allemaal geen probleem. Er staan gewoon hier en daar een paar uh, ja, werkauto's en werkmannen die druk aan het werk zijn om zich voor te bereiden op Hopelijk iets wat nooit gaat komen. Ja, de mobiele muur tegen de storm kun je zo meteen even bekijken op onze Instagram, Goedemorgenmorgen of op radio2.be. Maar indrukwekkend, hè? Precies zo'n afsluiting van een voetbal, voetbalveld, zo. Ja, maar dan, uh, ja, ja, langer. Tegen de storm. Ja, heel langer, absoluut. Maar van de regio. En het was vooral mooi weer daar in Oostende. En dit is ook zo mooi. Plain White Tees. Hey there, Delilah. Het is acht voor negen.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 Waar is die? Eh, wel, ja, het is vandaag eh, Breng je hond mee naar het werkdag. Goedemorgen, morgen. heb had daar uh, Labrador Baloo mee. Waar is die nu? Ah, wel, ik denk uh, dat hij een solo-carrière ambieert, want hij zit blijkbaar in de radiostudio hiernaast, dus hij is een beetje aan het oefenen. Ah. Misschien als ik weg ben, kan je hem een keer vragen. Ja, een klein, uh, klein fragmentje daarvan. Hallo, ik ben Koen Krukke. Zou mooi geweest zijn. Nee, Heelkom. hallo, ik ben Baloo de Bruin, Baloo de Bruin. Um, Sven, de inspecteur van Radio 2, Goedemorgen. Goedemorgen. Je weet welke dag het is vandaag. Dus de dag van Sint Antonius, dat is jouw feest, Oei. gaat over verloren voorwerpen. Ah, Je bent inderdaad. toch iemand die veel verliest, hè? Ik ben ontzettend veel verliest. Ik, ik ben opnieuw drie truien kwijt of zo. Dat Oei. De tijd, ja. Ja, gelukkig gaat het ook over kortingen, want is kortingen special. Ah, kijk, daar is de hond. Ja, we hebben het inderdaad over kortingen. We gaan rekenen. Want er zijn uh, luisteraars die zeggen: Ja, dat is het, het lastigste aan die kortingen. Je moet echt wel wat kunnen hoofdrekenen. Want al is het maar het uh, tweede product dat je koopt, dat krijg je aan de helft van de prijs. Hoeveel ja. korting is dat dan echt, bijvoorbeeld? Er is ook een luisteraar die zegt: Ik neem altijd 50 euro mee en ga dan rekenen om uh, niet te veel uit te Even geven. gaan rekenen straks. The guy. Don't worry Ooh. Be happy Ooh.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 Je moet kunnen rekenen om kortingen goed te berekenen, vooral omdat ze slim geformuleerd worden door de winkels. Je hoort zo hoe je een echte korting kent. Elke dag,